Toch al een beetje kerst door hier in de Radio 2 Studio. Heer een... mooie. Een tsunami aan kerstboom. <laughs> ja, je, als je hem beschrijft is veel goud. Eigenlijk alleen maar goud, gouden ballen, gouden slingers, gouden lichtjes. Alles wat je wil in je leven, Schema. Alles ja. wat je, je wil. sneeuw op de achtergrond. Ik dat wel mooi hoor. Sowieso. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom. Het is drie over zes en donderdag. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen met Radio 2 ga je de dag in met een lach op je gezicht. Hey hé, hey. Je hey. kan er nu van vinden wat je wil, maar wat er in Gaza gebeurt en wat ze nu zeggen, dat is toch echt gewoon al wat dat zegt, ze de zelf. Ja, dat is wel hallucinant, hè, dat je daar dan op die manier op reageert. Ja, dat soort taal, denk ik, van ja, dat moet je niet doen, daar word je nu echt niet gelukkiger van. Bon, zeer benieuwd wat dat met kerst zal geven, zo nog, uh, hoeveel dagen is het nog? Mm, kleine twintig dagen, dan is daar kerst. Benieuwd of de bommen en de wapens dan zullen zwijgen. Voorlopig, hier zeer goede muziek. Ik zei, wakker worden met Madonna, kan slechter. Like a virgin. Goedemorgen. The money. 7 over 6. Goedemorgen. Het lijkt wel al een beetje Radio 2 Top 2000, want wat een goede dingen luisterus. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Vaart. Morgen. En wat zeg je dan tegen de mensen? Yeah. <laughs> sowieso veel te laag vorig jaar in de Radio 2, top 2000, dus doe er iets aan. Morgen heel veel nieuws daarover. Hallo, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, toch alweer twee dagen geleden dat je jarig was ja. bij deze. <laughs> um, de problemen beginnen we in Antwerpen. Ik heb uh, ja, één file eigenlijk, oh. maar hoor, voorlopig de Antwerpse ring richting Gent. Daar vertraag je een kleine tien minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. Staat die van jou al, Hajo? De kerstboom? Ja. Nee, uh, hopelijk dit weekend. Oké. Okay. Ja. het minst dat ik kan zeggen dat die hier al wel staat. Het is... Um... Zeer mooi, hè. Je vindt het niet echt mooi. Ik vind het niet zo... <laughs> maar het is zo cliché. Ja, het is een heerlijk mooi cliché. Dus ik ben eigenlijk een beetje benieuwd naar de luisteraars en welke kerstboom zij hebben, of dat het dan minder cliché is of dat je er ook iets moderns van kan maken... Uh, ja, maar je hoeft dat ook niet modern te maken. Mm, het, is, het mag wel klassiek zijn, maar het moet gewoon mooi zijn. Het is allemaal goud, uh, gouden slinger, gouden kerstballen. Ja, het is wel sfeer natuurlijk. Check het even op de Radio 2-app. En live op VRT1. Deel gerust even jouw kerstboom, dat mag. Het is vandaag 7 december, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de tweede klasse Oostende Racing Genk uit de beker heeft geschot. Ja, dat gebeurt dan natuurlijk. En kijk naar buiten, vooral grijs weer, zelfs mist. Blijkbaar in de Kempen, veel wolken ook. En Utgarde de Nijren, sint genesius rode is wakker. Utgarde, goedemorgen. Ja, goedemorgen Peter. Ik vind het een pracht van Kerstboom. Ik vind hem heel mooi. Misschien een beetje cliché, maar ik vind hem heel mooi. Je bent een beetje, toch? Ja, ja, ik vind hem mooi. Bij mij is een gewone kerstboom, uh, maar hij is niet zo mooi versierd als die van jou. Ik vind hem super, super mooi. Moet ook dringend achter nieuwe kerstballen gaan. Ja, ik ben er dan ook uh, uren mee bezig geweest, hè, Lutgaard. Dat dat het waar, je, het jij dat gedaan? Nee, nee, heb nee, jij nee, dat nee, gedaan? Nee, nee, nee. dat is, dat dat is de de radio. Ik wel. Dat is de magie, Dat Lutgaard. dacht ik wel. <laughs> dat dacht ik wel. En wat ik ook eigenlijk tof vond, je zou je ook een klein beetje moeten in de kerstfeer kleden, zoals gisteren je collega David. Die ja. is toch <laughs> mooi verkleed gisteren. Daar zijn beelden... Goed idee, Lutgaard. Je hebt volledig gelijk. <laughs> Daar zijn beelden ja. van mijn ogen die tranen nog van plezier. Wat was <laughs> dat, Dat kan jongen? ik geloven. Oh, oh, dat oh. kan ik geloven. Ik heb eigenlijk direct aan jou gedacht. Ik zeg sorry, maar dat is toch wel iets voor Peter ook. Ja, <laughs> dat soort... Ik heb al in alles verkleed geweest. Maar speciaal... Weet je wat, Lutgaard? Morgen is een, is een belangrijke... Een belangrijke dag voor de Radio 2 Top 2000 zal ik mij een beetje opdoffen? Ja, groot geluid. Hebben. Zo een beetje in een kerst dan, zo. Nee. Nee nee geen, nee, nee, nee. <lacht> nee nee een beetje <lacht> een, beetje, een mm. Kostuum met een das ja. of een ja. veranderdas? Ja doe ik. Ja. allemaal. Denk je hetzelfde? Of een striksker, een strikje. Dat Doe ik voor jou. Um, Shema okay. doet niet. Oké, okay, prima Het schijnt Schema, doe dan ook mee, zie je. zo Het is bij deze geregeld Dankjewel gaat geniet van de dag Ja, tot de volgende dag, dag. Radio 2 Car du Nord en novembre. Les cheveux en bagaille Comme une boule au ventre Qui me tend, qui me tord Et Paris qui s'étal Tout à coup me voilà Les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante. Où tout devient fragile. Et bam, et bam, dans la poitrine. Ah, man, je l'ai fait pour ça. Je veux pas, je veux pas la. Je veux ce cœur qui bat Et bam, et bam Sur la musique Maman, je l'ai fait pour toi Je veux pas, je veux pas l'Amérique Envoler mon enfance Mais jamais rien n'efface Les rêves ou la Glace, mais c'est pour ça qu'on chante Donnez-moi des jouets Et que vienne la pluie On ne montrera jamais Que j'ai déjà gagné Dat is nu mijn Ebam, Vooral heel groot in Frankrijk intussen. Ze woont in Parijs, maar ze komt speciaal terug naar Denderleeuwen en naar Brussel volgende week dinsdag om live te zingen bij ons. Heel veel mooie kerstbomen die binnenkomen. Dank je wel. Gusta in haar straat. Een enorme grote kerstboom. Binnen van Wichelen heeft een, ja, iets met takken gedaan. En dan liggen ze erop. Vind je wel mooi, denk ik. Thomas van Gijs, maar, ook een hele mooie kerstboom buiten. En dan zo'n kleintje binnen, vind ik ook mooi. Lud van Bogaert heeft gewoon een paar... Ja, dat zijn een soort stokken met uh, lampjes er rond. Heel eenvoudig, maar uh, ja, wel een snel, snel opgesteld. Dat is wel weer het voordeel. En geen rommel. Geen rommel? Dat is ook geen rommel, he, dit. Schema. Maar ik bedoel geen, geen afval, geen... geen niet ah, nee. Te veel, niet te veel. Geen naalden en dat ja. soort dingen. Nee, dit is, ook, uh, dit is ook geen... Dit is een kunstkerstboom, dit. Ja. Daar. Dus. Ja, de BRT moet besparen, ja. hè, madam. Echt, hè. Ja. Echt uit de Ardennen, hè. Zeg, trouwens, over echt gesproken, dit is de echte... Als je nu allemaal een beetje achteruit wil gaan... Ik heb hier beloofd dat ik dat interview ging doen. Daarna ben ik te beschikken dan. En hij doet een comeback. Hoe dat allemaal zit... Dat hoor je over twee minuten. Wil je... Ik wil je... Of eerder... I want to break free... Oh. Jij bepaalt hoe de Radio 2 Top 2000 zal klinken. Stem vanaf vrijdag op jouw favorieten via radio2.we en VRT Max. En luister tussen kerst en nieuws. Zo klinkt einde jaar bij ons. In Radio 2 Top 2000. <lacht> Cadeautjes kopen, maar dan beter. Bestel ze voor 22 uur op krevel.be en krijg ze de volgende dag al geleverd. Krevel, leef beter. Bij Telenet Business vinden alle soorten ondernemers wat ze nodig hebben om hun zaak digitaal te doen draaien. Ook degene die urenlang scrollen op social media. Maar, je gaat trouwen of wat? Maar er niet adverteren. Jawel, ik heb vorig jaar toch iets gepost voor mijn zaak? Of was dat niet het jaar ervoor? Telenet Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie tot een social media strategie en zelfs het bouwen van je eigen website. Meer info op telenet.be slash business. Bus, ja? Rugstap, ja. Kompas. Waar gaan we naartoe? Ik wil gaan kijken voor een Ford Kuga Hybrid. Ah. Zelfopladend, opladend, een rijbereik van meer dan 1000 kilometer. Wow. En altijd klaar voor het avontuur. Ah, zoals jij dus. <laughs> en wat kost dat? Vanaf 485 euro per maand in private lease. Oké, okay, op naar Ford. Zet die Kuga al maar klaar, meneer Ford. Ja, voor mij ook. Voor <laughs> Ford, Ford, Ford. Aanbod op basis van een eerste verhoogde huur van 7312 euro, inclusief BTW. Alle voorwaarden op Ford.be. Hey, ik ben Gitte. Ik werk bij Colruid. We hebben nu niet te missen feestpromo's. 15% korting bij aankoop van 16 blikjes Lipton Ice Tea. 33 centiliter. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 12 december in onze winkels. Voorwaarden op Colruid.be. Koolruid. Laagste prijzen. Krevel. Cadeautjes kopen, maar dan beter. Bestel ze voor 22 uur op krevel.be en krijg ze de volgende dag al geleverd. Krevel. Leef beter. Rudy Brouwens uit Bulsen, dankjewel voor je prachtige foto van je kersttreinboom. Die heeft met treintjes gewerkt en dingen die erin het wel bewegen. origineel gedaan. Het is, het is indrukwekkend vooral. Ik heb het echt vooral. amuseerd, denk ik. Goedemorgen, terwijl je het ook bij de kerstboom zit, uh, geniet even mee van dit verhaal. Merelbeke en Mellen in Oost-Vlaanderen, die gaan fuseren vanaf 1 januari. 2025, wordt het daar Merelbeke Mellen. Maar ze hadden eerst een andere naam, zoveel beter. Schema van nieuws, wat is er gebeurd? Ja, het was bijna Schelderode geweest, maar uiteindelijk werd er dan met één stemverschil toch gekozen voor Merelbeke Melle. Die naam werd gekozen door de gemeenteraden en uh, de inwoners die mochten de voorbije weken wel suggesties doen. Er kwamen zelfs meer dan 2000 namen binnen en daaruit werden er dan vier finalisten gekozen. Melle Merelbeke, Mellebeke, Merelbeke Melle en dan Schelderode, iets helemaal anders. Uh -huh. Maar de gemeenteraadsleden vonden toch dat Merelbeke Melle het beste bij die twee gemeenten. Schelderode is trouwens een verwijzing naar het land van Rode... ...waar Melle en een groot deel van Merelbeke toe behoorden... ...in de periode van de Franse revolutie. We blijven toch een land van gekke compromissen. We blijven. Een van de beste waar ik vandaan kom waarschoten... ...is gefuseerd denk, met Lovendigem en Zomergem. Dat is Lievegem. Dat is toch veel mooier? Ja. Kun je, kun je een nieuwe start maken? Ik vond het ook wel beter dan eigenlijk de twee gemeenten behouden met een streepje ertussen. Want hoeveel boel hebben ze gemaakt over het feit, ja, maar Merelbeke moet eerst, nee, Mellen moet eerst. Exact. En als je dat dan afkort, M&M, ik zou het niet doen. <lacht> Goedemorgen, morgen. Ja, en dan. The Beast is back. Jean-Luc Dehane, uh, Hele jonge mensen gaan die niet meer kennen waarschijnlijk. De mens was ooit premier van België. Straffe, straffe premier. En is even gerezen. Ja, CD&V heeft een filmpje gemaakt waarop jean De Hane te zien en ook te horen is. Dat doen ze met behulp van artificiële intelligentie, want De Hane is natuurlijk al overleden in 2014. Ja, dus je ziet hem, hij is iets molliger geworden en hij praat een beetje anders, maar het is griezelig echt. Je kan nu even meekijken in de app van Radio 2 of live op VRT wat er gebeurt. Ze ziet het goed. The beast is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattenpies, maar hebben we toen ook opgelost. Niet met half werk, maar doen wat moest. Ja, en soms met wat koppigheid. Maar altijd uit respect voor de kiezer. Dat werkte vroeger en dat kan vandaag ook werken. Omdat respect werkt. Ja, wat moeten we daar nu van denken, schema? Ja, die video werd gemaakt met een honderdtal foto's van de Hanen. En uh, het gebeurde wel allemaal met toestemming van de familie. Dus ze hebben het eerst gevraagd of het wel mocht. Zij hebben er ook al op gereageerd, want zij vinden dan dat de AI-versie van de Hanen er toch wel dikker uitziet dan de echte was. Ja, maar vooral, man, dat... ja, als je dan iemand moet terughalen uit het verleden om je campagne nu te maken, dat is dat een beetje een zwaktebot. Ik denk dat alle politieke partijen op dit moment een beetje wanhopig zijn om de kiezer aan hun kant te krijgen. Ja. Want in elke partij zijn er problemen. Mm -hmm. En ja, ze zijn al lang begonnen. Hè. De verkiezingen zijn nog ver weg, of lijken nog ver weg. Maar eigenlijk is het nu al allemaal bezig. Jean-Luc de Hane dus opnieuw tot leven gewekt. Ja, denk even na, lieve mensen. Wie of wat zou jij graag eens tot leven wekken? Bekende mensen bijvoorbeeld, die het land eventueel kunnen komen redden. Deel het gerust even in de app van Radio 2. Dat was geen kattepies. Nee, dat was duidelijk, Ja. Goedemorgen. De kerstboom staat. Laat de vrede nu maar komen. 23 over 6. Een eentje van mama, Jonas Blue. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen, morgen. Peter van der Weijden.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 Yeah. <laughs> van de vriendin van de show die laat weten dat Luc de Vos, als we die nieuws zouden terughalen, dat zou mooi zijn. Zeker. Oh ja. Een te maken. Ja, die is volgend jaar denk ik tien jaar alweer overleden, onwaarschijnlijk. Maar voorlopig moeten we het even doen met... Uh, The beast is back. Jean-Luc de Hane die teruggekeerd is voor een campagne van de CD&V. Wie zou jij willen opnieuw tot leven wekken? Deel het even in onze app van Radio 2. Iemand zei Napoleon. Ho man. Dat Vink is heftig. wel heftig, ja. heftig. Even naar het nieuws van dit moment. Straks alles uit jouw buurt, het is half zeven, Schema. Goedemorgen, in de Brusselse gemeente Elsene is er gisteravond een schietpartij geweest. Er vielen vier gewonden, één van hen is in levensgevaar. Volgens de burgemeester en het parket was het mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. De dader of daders zijn op de vlucht. En als je de trein wil nemen vandaag, let op, want er wordt nog altijd gestaakt bij het spoor. Een deel van de treinen rijdt wel, vooral tussen de grote steden. Het is de tweede 48 uren staking in ruim een maand tijd. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. In het noorden van Antwerpen zijn dit jaar nog maar vier subsidies voor wolfwerende maatregelen uitbetaald. Dat blijkt uit naverhaalingsverhaal. Door onze redactie. De Noorderkempen zijn nogthans erkend risicogebied voor wolven. Zeker nu er na wolvin Emma zich een tweede wolf heeft gevestigd. Het agentschap Natuur en Bos doet daarom nog eens een oproep aan veehouders in de regio Kalmtaut, Essen, Wustwezel. Een wolverende omheining wordt voor een groot stuk stuk liever terugbetaald, zegt Frank van der Swalm van Natuur en Bos. Dat is enerzijds natuurlijk omdat er ook nog minder schade is. Er zijn ook minder aanvallen door de wolf op vee in het noorden van Antwerpen. Maar er is ook wel minder bewustzijn nog dan in vergelijking met, met Limburg. Maar ik denk dat het wel goed is om, nu we weten dat er een tweede wolf aanwezig is in het noorden van Antwerpen, om veehouders nog eens op te roepen om echt wel hun vee te beschermen. En dat kunnen ze door wolferen omheining te plaatsen. Het is ook belangrijk dat ze weten dat ze kunnen rekenen op subsidies die tot 90% van de kosten gaan vergoeden. In Mechelen rijdt 7 op de 10 scholieren met een fiets die helemaal in orde is. Dat blijkt uit controles van de stad. Vorig jaar was dat maar 50%. De scholen kunnen om die controles vragen. Er waren dit jaar twee keer zoveel scholen die dat deden in vergelijking met 2022. Zo'n dertigtal. Schepen van Preventie, Abdraman Lapzig. Natuurlijk zijn er hier en daar nog altijd wel wat werkpuntjes. En bel die dat het misschien niet uh, voldoende of helemaal niet doet. De remmen, de reflectoren en dergelijke meer. Maar uh, ik denk dat in vergelijking met vorig jaar echt wel een, een, een serieuze verbetering is. Antwerp gaat door naar de kwartfinales in de beker van België voetbal. Het stond tegen Charleroi 0-2 achter, maar won uiteindelijk met 5-2. Antwerp-speler Mandela Keita vertelt hoe ze het hij nog konden keren. Het is niet dat we slecht waren gestart of iets aan de hand was, maar ineens die twee goals uit het niets. Ja, dan heeft de coach keuzes gemaakt. De coach had ons enkele instructies gegeven om de match te proberen te veranderen en te kantelen. We hebben ons best gedaan en een beetje een fighting spirit in het team gezet. Dankzij het hele team hebben we de match kunnen winnen. Kankeroes Mechelen staat dan weer in de halve finale van de Beker van België in het vrouwenbasket Ze verzoeken Phantoms Boom met een 63-70 De Mechelse vrouwen spelen hun halve finale tegen namen en dan nog een kunstbericht. Een schilderij uit de 17e eeuw van de Antwerpse kunstenares Clara Peters is in Londen geveld voor 815.000 euro. Dat meldt het veilingshuis Sotheby's. Het gaat om een stilleven vol kleur met rozen, anjers, tulpen, erissen, juffertjes, juffertjes in het groen en narcissen. En dat allemaal in een rietenmand. Er staan ook een krekel en een vlinder op het stilleven. Clara Peters is in trek. Vorig jaar werd een werk van haar in New York geveld voor 1,4 miljoen euro. Vandaag droog met opklaringen, in de namiddag meer wolken, maximaal rond 6 graden. En meer nieuws uit je buurt, lees je in de app van 14 Nieuws. Goedemorgen, vier over half 7. HO, ha, de problemen op de weg? Voorlopig weinig, uh, gelukkig. De files naar Antwerpen uh, op de E313, een beetje bij zo'n 7 minuten, momenteel zelfs maar. Antwerpse richting Gent, daar vertraag je wel een dik kwartier al van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan uh, ook files van voorlopig minder dan 10 minuten richting Brussel, bijvoorbeeld op de E40 van Aflieghem tot Ernat en op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot. En op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorten. Onze harten worden helemaal gelukkig van al die mooie kerstbomen die jullie aan het delen zijn. Doe ze gerust, we tonen ze zo meteen even live op vrt Mensen gaan nu weten wat ze zien. Zeg Aldi, kan ik mijn feestverraad al inslaan bij jullie? Wel, je ogen zullen twinkelen met Willy Witloof aan je zij tijdens het twinkelen. Je vindt bij ons alles voor je jaar heerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, de schuimwijn Touraine de Loire Brut, voor de knallige prijs van maar 6,25 euro. Ons vakmanschap drink je met verstand. De Lijn zoekt 300 buschauffeurs om Vlaanderen te komen besturen. 300 euro die opengaan? Zie, weer één, want je opleiding wordt betaald. En het werkklimaat? Dat is even geweldig als het klimaatwerk dat je doet als buschauffeur. Ontdek al onze vacatures op delijn.be-jobs. De Lijn. Beweeg mee naar minder CO2. Ford bedankt zijn klanten die elke dag opnieuw zoveel nieuwe Ford Transit Customs bestellen. Dankzij jullie is het de best verkochte bestelwagen in Europa.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 Bij Telenet Business vinden alle soorten ondernemers wat ze nodig hebben om hun zaak digitaal te doen draaien. Ook degenen die constant aan het surfen zijn. Hoe promoot ik mijn zaak online? Terwijl hun eigen bedrijf niet in de zoekresultaten verschijnt. Ella, ja, jawel. Ah, maar wel maar een pagina 18. Telenet Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie tot social media en zelfs digitaal adverteren op zoekmachines. Meer info op telenetbusiness.be Radio 2 Funiculi Funicula 2023. Meer dan drie uur muziek voor miljoenen. Funiculi Funicula 2023. Nu in de winkel. Dat 24, je lichtpuntje in donkere dagen. Want je tankt er lage prijzen en valt er in de prijzen. Tot 250 euro winkelbudget, e-bikes en zelfs fitnessabonnementen. Info en voorwaarden op dats24.be Hé, hey, dat was snel hè. Er is zelfs nog tijd voor een raadseltje. Vier auto's komen toe op een kruispunt, elk van een andere kant. Ze rijden tegelijk het kruispunt op en botsen niet. Denk aan je tijd. Dat is 24. Zo klinkt hij You are with you Een hey. bijstel. Goeiemorgen. Jawel, wat is Kerstbomen die binnenkomen, deel ze absoluut indrukwekkend. Hè? Ik vind het echt wel heel mooi. En heel veel mensen hebben er al een. Ah, Ik dacht dat het pas mocht na Sinterklaas. Ja, maar die is weg, die is naar Spanje intussen. Hè? Ja. Het is gebeurd. Hij daar heel snel opgezet. Blauw, ja, uh... goud, rood, alle kleuren. 19 voor zee. Bij ons is het nog even goud. En daarnet hoorde je Jean-Luc De Hane. Pardon, ja, Jean-Luc De Hane. Ze hebben opnieuw tot leven gewekt voor een promocampagne voor de verkiezingen van volgend jaar van de CD&V. Kijk en luister nog even mee wat er gebeurt. U ziet het goed. De beest is back. Ja, hij ziet er zeer echt uit. Klinkt een beetje anders. Het is allemaal met artificiële intelligentie gedaan. Met honderden foto's gemaakt. Ja, Siegfried Dirks. Die heb nog. Als mijn grootouders moesten zien wat ze ervan gemaakt hebben. Die willen gewoon terug slapen. Ja. Maar wie zou jij nog opnieuw tot de leven willen wekken? Goedemorgen, dag Hans Strauven uit Diepenbeek. Goedemorgen. Vanuit gaan Duitsland. Ja, vanuit Duitsland. Jij wou um, Georges Lemaître opnieuw tot leven wekken. Wie was Georges Lemaître? Georges Lemaître was een fysicus, een Waalse fysicus, die de oerknal bedacht heeft. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dus die dat ingezien heeft dat het begonnen is met een oerknal, ondanks zijn geloof van het was een priester. Wat zou die mensen ervan denken als hij nu zou terugkeren? Wel, ja, dat... Uh... Ja, een beetje meer chaos dan vroeger, maar het zou me niet verwonderen, denk ik. Een serieuze knal geweest. Dankjewel Hans. Heel ja, ja, fijne ja, ochtend ja. nog. Ja, dan heel veel mensen die ook hun, hun mama of een papa of een grootouder even tot leven opnieuw willen wekken. En dat was er Hans, uh, was er Alain de Slover uit Gent. Alain, goeiemorgen. Dag Peter, is schema. Goeiemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeie naam om opnieuw tot leven te wekken. Vertel eens. Ja, het is gewoon top dat je Ja. ja. Jammer genoeg ik heb ik ze nooit kunnen zien, Queen, maar hoe is stad kunnen, ja, direct. Ja, Freddie Mercury wil je tot leven wekken. Het kan, ja. een, het kan een beetje. Heb je morgen iets te doen, Alain? Morgen? Uh, nee. Je hebt morgen niks te doen. Ideaal. Luister dan nee. even naar de ochtendshow. Goedemorgen morgen, want um, het zou kunnen dat we Queen een beetje tot leven wekken. Echt? Ja? Ja. Ja. Ik denk en... dat jij je, dat je nu te veel verwachtingen hebt ja. van mij. Karma. Ja, ja. <laughs> het heeft te maken met de Radio 2 Top 2000. Ah, oké, okay, ja. ja. Maar de prijs loopt ernaar. Dat is een Ja, ah, wel. Kom, komt helemaal goed. Morgen. Maar dan komt de premier naar hier om iets heel bijzonders te doen. Dat gaat echt geweldig worden. Die kerbom, ik weet niet of je het gaat overleven allemaal. Dit stond vorig jaar op 44. Oh. Sister, the way to your heart. Ja, blijf ze delen hoor. Ik word gelukkig van al die kerbomen zeg. Nog Erika die laat weten Elvis Presley via artificiële intelligentie nog eens wakker maken om te horen en te zien in real life waar Danny Vera zijn inspiratie vandaan gehaald heeft. Ja, die stond ook vorig jaar in die Radio 2 Top 2000 heel hoog, in de top 40 zelf. Um, ze heeft hem gisteren ontmoet en gezien in Utrecht. Wel, stemmen, het kan allemaal. En morgen gaan we het ook officieel maken. Man, weet je dat nog dat er mensen waren die hun rib kapot gehoest hebben? Ja, dat was niet zo fijn, denk ik. Nee, er waren nee. mensen die twee ribben en dan nog uh, gekneusd en zo. Oh, Au, Maar Margot van de regio, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je ribben? Uh, nog altijd veel pijn en vooral slapen is moeilijk, heb ik dus ontdekt. Hoezo? Ja, ik ben een zijslaper, net op de kant natuurlijk oh. uh, waar die rib gekneusd is en ik word gewoon continu wakker. Dat is niet uh, goed. Hè? Ja, nee, dat is niet goed. Maar je bent een strijder, dus blijf je doorgaan voor uh, goedemorgenmorgen. <laughs> Altijd. Ja, het wordt een beetje meteoor van de regio vandaag, want Margot, wat gebeurt er rond ja, 20 voor 9? Wel, ik ga me met Voedsel gaan voedsel bedelen voor de Voedselbank. Hij is namelijk het gezicht van een, een nieuwe campagne die vandaag gelanceerd wordt. Dus uh, straks rond 20 voor 9 hoor je waarom dat, dat voor hem zo belangrijk is. En vooral, daar hoort een nieuwe single bij. Een kerstsingle. En die ga je dan in primeur horen. Ik heb vooral gezien dat het met iemand heel bijzonder is uit ja. Nederland. Ja, Eigen... straffe zangeres. Ja, dat kom je allemaal te weten. Om 20 voor 9. Uh, Zie En als je nog even wil zien, dat kan. Want zo meteen is ze... Ribbe de bie. Sorry, sorry, sorry, sorry. <laughs> en nu stop ik. Goedemorgen. Yeah. ah yeah. sexy als ik dans. Mm -mm. Yeah.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 To hear those words from me one more time When you're De Lies was hier deze week nog, hij heeft een onwaarschijnlijk indrukwekkende versie van Let It Go gezongen. Dat kan u altijd bekijken. Het goedemorgen, punt morgen. Bo, zet je even klaar. Want zometeen lossen we alle kerstbomen die we al gehad hebben. Het is indrukwekkend. Hubert zegt: ja, ik zet geen kerstboom, ik heb een spar buiten en ik laat die daar ook staan. Wat van al die bomen te kappen, ook een plan. Maar gaat hij dan ook versieren? Dat denk ik wel. Dat zou wel mooi zijn. Hè? Ja, Hubert, pak het even mee. Voilà. Hij zegt ook nog van, ja, heeft het wel zin om het feest te vieren waar nooit vrede is? Hubert, courage houden en makker. Echt Beetje waar. positief blijven. Maar ja. Een coach in ons midden. <laughs> en die gaat ons allemaal uh, wereldvrede brengen. We gaan het nog positiever maken, want luister, luister, luister even goed. Wat we deze week aan het doen zijn, ik vind het echt wel heel geestig. Um, er is iemand die heeft deze week iets gedaan... Er was eens. Ja, acteur Michael Pas. Vandaag schrijf je weer mee aan ons Goeiemorgen Morgen sprookje. En je op die manier misschien naar de Windrefteling. Drie dagen, twee nachten. Woensdag 20, donderdag 21, vrijdag 22 december. Met de live radio show Wonderlijke beleving. Een nieuwe kans om mee te schrijven straks na half acht. Als je nog even wil horen wat de zin was van gisteren. Luister even goed. We zaten in het sprookje in een bos met een jongen en een meisje. En toen gebeurde dit. Ze keken elkaar strak in de ogen, want ze kenden elkaar niet. En geen van beiden wist hoe ze daar terechtgekomen waren. Nou, nou, nou. Ja, aanvullen, dat gebeurt straks allemaal. En een nieuwe kans om een prijs te winnen. Maar het beste sprookje was toch gisteren. Heb je gisteren gekeken naar Radio 2? En ik zeg ik heb echt uh, gekeken? Ik heb uh, filmpjes zien passeren... Ja. Dat is toch wel indrukwekkend. DJ David van uh, Radio 2 Spits die was verkleed in een queen, omdat we partner zijn van Mannen met Hakken. Een voorstelling van ja, Mannen met Hakken. Heel mooi. En hij zag eruit, ja moet je dat gaan zeggen, een soort oranje microfoon met dan heel te veel oude vrouwen make-up op. <laughs> en hij was, hij was heel blij. Geniet, kijk en luister even mee. Peter, het was heerlijk om dat Davina Spits te kunnen zijn, maar nu is het genoeg geweest... Davina Spits. Hij had ook een prachtige jurk aan. Ja, en hij vond het echt heel leuk om te doen. Ik vraag me af, misschien wordt het een nieuwe hobby. <lacht> het mag allemaal. Doe maar, jongen, doe maar. Radio 2.b voor alle details. En nu toch even opletten. Ik vind dat dit altijd geweldig binnenkomt. Ik heb Alexander Cousins gedood. En niemand heeft iets gemerkt? Ik ga mij aangeven. Ik maak uw familie kapot. Ik kan heel veel incasseren. Maar van mijn familie moeten ze godverdomme afblijven. Mis niets van het proces tegen Marianne. Deze week in Thuis. Op 4D1 en op 4D Max. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen. Zoals tot 400 euro vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen. Nu op sunweb.be Kinderen, dat is altijd hetzelfde. Die veranderen constant van gedacht. De ene dag willen ze viool spelen. En de dag erop willen ze per se paardrijden. Met uiteraard het zadel, de botten en de ganse mikmak erbij. Gelukkig is er de Volkswagen T-Cross. En zijn geweldig flexibel interieur dat inspeelt op elke situatie. Lekker makkelijk dus. De nieuwe Volkswagen T-Cross. De SUV op maat van je leven. Ontdek zijn exclusief lanceringsaanbod op volkswagen.be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 Voor je scampi's moet je bij de lijzen zijn. Zeg, Martin, ik ben al een uur naar je scampi's aan het zoeken, maar ik heb hier nu wel eens dat erop trekt. Diepgevroren garnaalstaarten. Ja, dat is hetzelfde. En die heerlijke diepgevroren scampi's zijn nu ook nog één pak kopen plus één gratis. Is, is dat hetzelfde? En dat zeg jij nu? Voor je feest moet je bij de lijzen zijn. Voorwaarden in de winkel. Bestel nu al je verse feestproducten en vermijd zo onnodige stress. Vul snel je bestelformulier in, in onze winkel of op de, .de. Maar natuurlijk wel straks weer een nieuwe kans om mee te gaan naar een wonderen driedaagse in de winter Efteling. Dat was geen kappepus. Nee, maar het zal je wel lukken. Goedemorgen morgen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Het is 7 uur. VRT Nieuws krijgen vanmorgen van Shema Saïsaï. Goedemorgen. Er vielen vier gewonden bij een schietpartij in Brussel. En de baas van de Verenigde Naties noemt de humanitaire ramp in Gaza een bedreiging voor de wereldvrede. In de Brusselse gemeente Elsene zijn bij een schietpartij gisteravond vier gewonden gevallen. Eén van hen is in levensgevaar. Ze zijn op verschillende plaatsen in de buurt gevonden. Het was wellicht geen terreurdaad, zegt de burgemeester van Elsene, Christos Toulkeridis. Quatre mensen zijn verhaald. Er wordt nu onderzocht of het een afrekening in het drugsmilieu was. Voorlopig is er geen spoor van de dader of daders, want die zijn meteen op de vlucht gegaan. Vandaag is het de tweede en laatste dag van de staking bij het spoor. Veel treinen zijn geannuleerd, maar drie op de vijf treinen tussen de grote steden rijden wel. De staking gaat uit van de socialistische en liberale vakbonden uit protest tegen enkele veranderingen die de NNBS wil doorvoeren. De Christelijke Vakbond besliste eerder al om deze keer niet mee te staken. Het is de tweede 48 uren staking in ruim een maand tijd. Het nieuwe Belgische onderzoeksschip de Belgica kan volgend jaar maar een derde van de tijd uitvaren omdat er niet genoeg geld is. Het schip is twee jaar geleden gebouwd en heeft meer dan 50 miljoen euro gekost. Het is speciaal ontworpen voor wetenschappelijk onderzoek op zee en moet normaal 300 dagen per jaar varen. Maar van volgend jaar is er maar budget voor 128 dagen, zegt Jasper Pillow van Open VLD die het dossier volgt. Als je een schip bouwt van 54 miljoen euro dat slechts twee jaar geleden in gebruik is genomen, als je dat dan maar een derde van het jaar laat varen, dan is dat kortzichtig en dan moet je daar inderdaad extra fondsen voor vrijmaken. Staatssecretaris van wetenschapsbeleid Thomas Dermine laat intussen weten dat hij toch nog bijkomende middelen zoekt, maar hoeveel extra vaardagen dat zou opleveren is nog onduidelijk. In hechtel exel in Limburg is gisteren een spectaculair ongeval gebeurd. Een autobestuurder miste zijn bocht, vloog door de vangrail en kwam meters lager op het dak van een rijdende vrachtwagen terecht. De bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen was erg geschrokken. De topman van de Verenigde Naties heeft de wereld gewaarschuwd voor de dramatische situatie in de Palestijnse Gazastrook. Volgens Antonio Guterres staat het humanitair systeem in Gaza op instorten en is het ook niet niet meer mogelijk om hulp te sturen. Er is amper eten, water, medicijnen en brandstof en er zijn ook maar weinig ziekenhuizen die nog werken, doordat ze zwaar beschadigd zijn door bombardementen. In totaal zijn al meer dan 15.000 Palestijnen gedood. Voor het eerst sinds Guterres secretaris-generaal is, riep hij artikel 99 van het VN-handvest in. Dat wordt alleen gebruikt als hij een gebeurtenis wil aanklagen die de wereldvrede bedreigt. Israël heeft al boos gereageerd en zegt dat Guterres zelf een gevaar is voor de wereldvrede. In de achtste finales van de Belgische voetbalbeker was er gisteravond één grote verrassing. Racing Genk werd uitgeschakeld door tweede-klasser Oostende. Na verlengingen werd het 3-1 daar. Bekerhouder Antwerp gaat wel door nadat de club won van Charleroi met 5-2. Antwerp stond wel eerst 0-2 achter, maar kon zich daarna herpakken, zegt speler Mandela Keita. Het is niet dat we slecht waren gestart of iets aan de hand was, maar ineens die twee goals uit het niets. Ja, dan heeft de coach keuzes gemaakt. De coach had ons enkele instructies gegeven om de match te proberen te veranderen en te kantelen. We hebben ons best gedaan en een beetje een fighting spirit in het team gezet. Dankzij het hele team hebben we de match kunnen winnen. Club Brugge won vlot met 4-0 van Zooten-Waregem. AA Gent won bij Sint-Truiden met 0-1. En oud heverlee leuven had bij amateurclub Knokke strafschoppen nodig om de kwartfinales te bereiken. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Hoboken zijn er ongeruste reacties. Nu blijkt dat het loodgehalte is gestegen in het bloed van de kinderen uit de ruime buurt van de umicor -site. PVDA wijst naar graafwerken in verontreinigde grond. En in Londen is ruim 800.000 euro betaald bij Sotheby's voor een herontdekt stilleven van de Antwerpse kunstenares Clara Peters uit de 17e eeuw. Droog, na de middag wat meer wolken. We hadden 6 graden en meer nieuws uit je buurt. Vind je in de uitpad van WTN. Zou er iemand een kerstboom versieren met het thema verkeer? Dat zou toch prachtig zijn? Ha, joh. Ah, ik zal dat doen. Hè. Ik zal een paar autootjes in hangen. Zo. Ja, zo ja, auto's ja, ja. Die, die een beetje in file staan. Zo. Ja, en treintjes. <laughs> nee, ja. De problemen op dit moment? Uh, ha, ja, dikke problemen op de E40. Naar de kust opletten, want er is een ongeval gebeurd in Nevelen. Twee van de drie rijstroken zijn daar dicht. De file groeit uh, razendsnel aan. Er staat nu al bijna een uur file vanaf Drongen. Oh. Dus, uh, ja, dus wegblijven daar, zou ik zeggen. Verder naar Antwerpen. Voorlopig geen drama's. Uh, een beetje aanschuiven op de E7. Vanaf Kruibeken. Ook 10 minuten op de E34 van Kaprijke tot aan de werken in Asseneden. En op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Antwerpse Ring richting Gent. Uh, ja, een kwartier aanschuiven, zeg maar. Van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel hebben we files uh, een beetje tussen Aalst en Ternat op de E40. Dat is echt niet veel, 10 minuten ongeveer. Ook vanaf Peutie op de E19. Verder uh, een kwartier tussen Bekkenvoort en Holsbeek op de E314. Een kleine 10 minuten vanaf Overijs op de e 411 En vanuit Frankrijk trouwens ook opletten. Er is een ongeval gebeurd op de E19 bij Nijvel. De binnenring rond Brussel, daar gaat het een kwartier langzamer. Van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En dan opletten, want er is uh, ja, een aanrijding gebeurd op het spoor in Beveren-Waas. Uh, aan de Haasdonkbaan. De overweg daar is gesloten. En er rijden dus ook geen treinen momenteel tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-Zuid. En bij die ongevallen maakt die reddingstrook er gisteren uitgebreid over gehad Belangrijk dat iedereen daardoor kan Radio 2 Ja jongen, nog altijd zo strak, maar zo strak Lenny Kravitz komt naar Rock En nu op radio 2. radio 2 I'm Gonna Go My Way van Lenny Kravitz. Hey, hey, hey. goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Ik kan al beginnen dromen van donderdag 4 juli. Dan is het al een beetje zomer ook. En dan staat Lenny Kravitz op Rockwerchter. 59 is die. En eerst nog altijd. Maar zo strak. Is die nog maar 59. Het lijkt alsof hij al veel ouder is. Ja, die mensen zijn in de jaren tachtig begonnen. Dat is lang geleden, maar... Nog uh... piepjong dan. Ja, maar iets straffe, straffe, ja. Heb je die al gezien live? Ja, ooit eens gezien. Maar ook, denk ik, in de jaren negentig of zo. En die was... Uh... Ja, sixpack en dat soort dingen, hè. Crazy. <laughs> ja. Je had ook al de legende dat hij altijd optreedt zonder ondergoed. En je hebt dat niet gezien? Dat hij, nee, hij had gewoon een broek aan. Dus, ja, maar. <laughs> Goedemorgen lieve mensen. Het is vandaag 7 december, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de CDNV Jean-Luc de Haan opnieuw tot leven heeft gewekt voor de campagne... The beast is back. Toch veel vragen bij, hoor. Olala, de familie is blijkbaar wel mee. Maar als je iemand moet terughalen van zo lang geleden... Als je naar buiten kijkt, ook daar grijs donker weer, veel wolken. Gelukkig gezellig bezoek van Berra Toptalent. Talentenmint, dat het ook al geweldig deed op zomerheet. Gaat live spelen net na 8 uur. En dan Frankie Palstermans. Goedemorgen, Frankie. Goedemorgen, Peter. Uitleibeken, jij staat daar in die file op de E40 bij dat ongeval. Is daar een reddingstrook ja. intussen? Nee, niks van reddingstrook te zien. Ze zijn wel als mij beginnen van per begin op te schuiven. Maar Niks van reddingstrook te zien, We sta je gewoon nog stil. Maar ja, ja. Ik sta kort tegen mijn witte lijn om de pechstrook, maar niks van pechstrook. Je er heeft er gisteren nog maar over gehad. Ja, gek je hè. Ik maar uh, niks. Warme oproep om toch die pechstrook te vormen, of de reddingstrook te vormen tenminste. Dankjewel Frankie, goeie ja. moed daar. Yo! Blijf Radio 2 luisteren. Ja, dankjewel. 11 over 7. Ja, er was ook nog die staking al dagen in het nieuws bij de sluizen. Schema van het nieuws, hoe is daarmee intussen? De christelijke vakbond is gestopt met staken, maar de andere twee staken wel nog. En daardoor zijn verschillende sluizen nog altijd gesloten en kunnen schepen en boten daar dus niet doorvaren. Je zal maar vastzitten daar. Hè. Goedemorgen, Kevin de Koning, een schipper uit Antwerpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kevin, jij zit vast aan de sluis in Evergem, Oost-Vlaanderen is dat. liggen daar ongeveer met 100 schepen van maandag al. Ja, hoe gaat dat dan? Wij zijn gisteravond nog kunnen gaan varen. Uh, ah, toch? Uh, ja, ja, ja, daar is een uh, Blauwe Vakbond volgens mij, die zijn blijven werken. Uh -huh. Wel onder druk van de scheepvaart zelf. En alle sluizen zijn opengegaan, maar de, de mensen die wij gewillig waren, zijn gewoon uit hun. Uh, Werktoren geld, zeg maar. Ja, maar absoluut. Schippers zijn natuurlijk wel heel boos geweest. Want wat waren de situaties dan op een bepaald moment? Ja, op een bepaald moment zijn wij zelf begonnen ondernemen voor die sluizen ook te, te willen doen, zeg maar. Ja, of hebben wij druk willen zitten. Ja. Zodat toch wel zouden dus gaan werken. Want het ging niet meer alleen om het financiële aspect bij ons. Er waren ook mensen die zonder blinkwater en zo begonnen te zitten. Wij leven op tanks. Hè. Ah ja, juist. Ja, en dat zijn beperkte voorraden. Ja, klopt, ja. ja. Ik zag hier ook zelf dat er schepen waren waar zwangere vrouwen aan boord waren. Ja, klopt, ja. Er was iemand die uh, een afspraak had die uh, niet eens kunnen gaan. Dus ja, dat is dat. Allee. Momenteel is dat allemaal nog wel in orde, ja. Maar er waren ook echt patiënten en noem maar op. Uh, ja, dat zijn ook wel mensen natuurlijk, hè. Ja, dat ja. is, uh, zoals ze dan zeggen, dat spelen met mensenlevens. Kevin, je hebt drie ja. kinderen aan boord. Ja, hoe gaat dat dan als je vastzit met drie kinderen? Uh, ja, nee, die zijn er nu wel gewoon. Ja, natuurlijk, als we een keer een paar dagen stil liggen, dan gaan we meestal wel iets leuks doen. Mm -hmm. ja, maar... Oei, ja. Kevin? Ja, allemaal? Ja. Ah, je bent terug, ja, oké. Okay. Je was, uh, was even onder water geraakt, dat is niet leuk natuurlijk. Ja, natuurlijk, als schipper in zo'n conflict, wat voel je daaraan bij, Kevin? Uh, onmacht, enorm veel onmacht. En, en... De, het gebeurt meerdere keren op een jaar dat ze altijd als eerste de scheep en, en. Ja. Alleen We vinden het eigenlijk gewoon zielig dat, dat, dat eens een keer daarbij moet beginnen. Ja, want ik hoor dan ook van... Ze proberen zeer veel dingen over water te, te, laten, te laten varen, zeg maar, om het allemaal ja. wat milieuvriendelijker te maken. En dat krijg je dan op deze manier. Wat zit er in jouw boot op dit moment? Uh, momenteel zijn wij ledig naar Amsterdam aan het gaan, maar, uh 1500 ton Sojaschroot te laden voor altijd terug. Oké, okay. dat klinkt toch altijd een beetje als vakantie, Kevin? Uh, ja, op een of andere manier. <hast> Met mooi weer wel. Met mooi weer wel en zonder stakingen. Kevin de Koning, heel veel goede moed dan nog en een fijne ochtend bij ons. Het is 14 over 7 en gisteren kon je genieten bij Kim de Brie in Radio 2 BNB van de nieuwe song van Gustave. En we gaan dat nog eens doen. Kijk nu even mee in de app van Radio 2 of fluister. Live op 41, Gustaf en already know zoals hij gisteravond klonk en eruit zag. When the stars are perfect samen. Alweer een topsong van Gustave, sterke zanger. En live gezongen. Check hem maar even op het uh, radio2.b Dat kun je, <lacht> kun je ook gaan kijken. Kim de Brie. Ja, die van Radio 2 BNB. Die komt morgen even mee kimmen. Die komt mee kimmen? Nee, Kim, ja, die, die gaat even Kim, Kim doen. Want het is ook een Kim natuurlijk. Kijk her. Morgen vroeg. Ja, een bijzondere ochtendmorgen. Met zo leuk. De eerste minister, jongens, toch? Het heeft allemaal te maken met de Radio 2 Top 2000, waar, waar je bijvoorbeeld zou kunnen stemmen voor... Of ook nog voor... Uh... Is this the real life? Maar doe je best en stem ook eens voor... Uh... Oh, zou ook goed zijn, hè? Why? Het kan nu al een beetje, maar morgen gaan we het officieel maken. Maak je keuze en maak de juiste keuze. Zeg aan, ga jij deze kerst voor Scandinavian Serenity? Um... Of uh, shabby chic? Wat? Nee, wacht, jij zei eerder <lacht> Colorful Life, hè? Nee, ik ben vooral enorm in de war. Ja, en ik snap ook een beetje waarom, want er zijn te veel decoratietrends. Ah, wel ja, wij gaan die feesttafel een keer laten shinen. Ja, want vanaf volgende week zitten wij op Winterwonderland in Genk met massa's creatieve ideeën en we gaan zelf de studio pimpen. Zelf? Met behulp van onze experten, ja, ze komen elke dag langs met tips en Tricks. Dus kom zelf ook eens kijken in Genk. Kerst op zijn best. Zij al zij met Libellen. Jouw perfecte eindejaar start bij het Nieuwsblad. Zo haal je genoeg gesprekstof uit onze krant voor 2,99 euro per week. En ontvang je gratis 6 exclusieve wijnen. Geselecteerd door onze wijnkenner Alain Bloeikens. Een cadeau ter waarde van 150 euro. Ontdek het op nieuwsblad.be/slash actie. Nieuwsblad, begin bij ons. Ons vakmanschap, denk je, met verstand. jaaractie bij Dovi. Bestel je keuken in december en krijg vier toestellen gratis ter waarde van 4.300 euro. Altijd open op zondag. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België. It's beginning to look a lot like Hoe maak jij kerst dit jaar mooi? Een Noordman of een spar? Of een kunstboom? Want liever geen naalden gestrooid. En hangt die dan vol met ballen van glimmer en glans? Of even dimmen met die lichtjes? Maar wel die mooie krans? Maak kerst mooi op jouw manier met de kerstdecoratie van Bol. De winkel van kerstmakers. Het Schlagerfestival, de Flower Power-editie. Met onder andere Christophe, Sam Goris, De Romeos, Lindsay en Raf van Brussel. Maak je klaar voor Polonaises op het feest van het jaar. Het Schlagerfestival, vanaf 22 maart in Trixo Arena Hasselt. Tickets en info via Schlagerfestival.be, samen met Radio 2. ...punto, punto. ...punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Wakker worden met punto, punto. Dat is altijd goed wakker worden. Lino Knokkaart, uit koekelaar. Goedemorgen, Lino. Goedemorgen. Je bent passief voetbalsupporter van Club Brugge. mooi. Ja, dank. Maar gisteren wel. Ze hebben goed gespeeld. 4-0 tegen Zulte Waregem. Gaan ze de beker winnen, denk je? Hopelijk... En ja, tegen wie dan in de finale? Dat is de vraag uiteraard. Stel je voor, tegen Oostende, dat zou nog mooi zijn. Oh, dat mag anderlag zijn ook. Mag onderlegd zijn ook. Zit niet er eigenlijk nog in? Dat is altijd een moeilijke vraag. Ja, die zitten er nog in. Meld mij hier. Dat is gelukkig iemand die dat weet. Goed, Lino. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Eén letter krijgen. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden we geen exclusieve morgen, Mok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Vanmorgen beginnen we met de G. Welke G stuur je door via WhatsApp, maar zit ook in een duidelijke slangenbeet? Dodelijke slangenbeet, Sorry. Hef. Welke H staan in driehoekvorm op straat geschilderd als je voorrang moet geven? Pas. Welke I e stond deze zomer op 76 jaar te dansen op het podium van Roque tijdens The Passenger? Pas. The Passenger, allee, nee. De G dus via WhatsApp, een dodelijke slangenbeet was het ook. Het was gif, een gifke, dat soort dingen. De H in driehoekvorm op straat als je voorrang moet geven. Ja, dat zijn haaientanden. En de passenger, dat is van Iggy Pop. Punto punto. Lino Lino, trouwe luisteraar van de show, maar helaas niet gewonnen. Sorry man. Ik zou er ook een beetje stil van worden, maar het is niet erg. Gaar Binnenkort weer een nieuwe kans, dag Lino. Punte, punte. Punte, punte. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Je stond vorig jaar maar op 515 in jouw Radio 2 Top 2000. Dat stemmen, daar gaan we morgen maar ontzettend veel kak aan hangen. Sabine Hagendoorn, weer vrouw. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter en Kim. Dat is geen geweldig weer op dit moment. Uh, nee, maar voor vandaag gaat het eigenlijk wel meevallen. hoor. Uh, nu we starten wel in veel regio's met uh, veel lage wolken. Uh, misschien nog een beetje nevel. Uh, de zon gaat er af en toe doorkomen. Er zijn een paar opklaringen. Maar uh, al gauw komen er veel wolken opdagen vanaf het westen. Het blijft wel nog droog. En we gaan straks van uh, 0 graden in de Hoge Venen en 4 tot 6 graden voor Vlaanderen en Brussel bij een matige zuidoostenwind. En tegen vanavond gaat die wind wat aantrekken. Misschien rukwinnen tot 50 km per uur. En dan krijgen we regen over ons heen. Een regenzone die vannacht van west naar oost over het land trekt. Temperaturen die eerst nog kunnen zakken naar min 1 graden in de Ardennen tot plus 5 graden in het westen van het land. En dan morgen ja, trekt die regen weg naar het oosten... Misschien is het nog koud genoeg in het zuiden van het land voor een paar vlokjes. En daarna komen we in zachtere lucht terecht. Dus voor morgen zijn dat temperaturen tot 11 graden. Met af en toe zon, afgewisseld met wolken. Het blijft in de Ardennen waarschijnlijk wel meestal grijs. Maar voor Vlaanderen af en toe een opklaringje En dan in de loop van de namiddag mogelijk ook een paar buien, vooral over het noordwesten. En dan in het weekend en begin volgende week, Peter, krijgen we herfstweer. Mm. Af en toe regen, redelijk veel wind en zacht. Temperaturen rond 11 of 12 graden. Intussen staat de kerstboom, zijn we toch alweer een dagje dichter bij kerst. Weet je al iets meer over de witte kerst? Eh, uh, nee. <laughs> Het moet spannend blijven. <laughs> ja, collega's van jou die zeggen: jawel, jawel, we zien al witte neerslag. Maar kijk, <laughs> je, bent neutral, je bent de Zwitserland toch van de weer, mensen, Louise. Oké, Dank gedaan. Dankjewel, fijne ochtend nog. Dank. Bon, we hebben contact met de familie van Jean-Luc Dehane. om te horen wat zij nu vinden van de nieuwe Jean-Luc Dehane. die tot leven gewekt is. The beast is back. Met artificiële intelligentie. Dat verhaal dat wil je horen hoor. Doen we straks even bazaar? En Guusje, blijf nog even hier. Zeker dat, Een stem in de verte. Je hoort hem nog steeds, hij komt dichterbij. En ik zie je verder. Even hierin Wacht tot de dag komt Blijf nog even hier We vinden het antwoord Ik ben onderweg De beste baslijn van ABBA Die wil je toch horen straks Nieuws uit je buurt om half acht hoor je zo Eerst Shema Goedemorgen, ook vandaag is er nog hinder bij verschillende sluizen in Vlaanderen door een staking. Op de Schelde is scheepvaart wel mogelijk, maar heel wat andere rivieren en kanalen zijn onderbroken. En de topman van de Verenigde Naties heeft de wereld gewaarschuwd voor de dramatische situatie in de Palestijnse Gazastrook. Er zijn al meer dan 15.000 doden, 10.000 gewonden en amper eten, water en ziekenhuizen. Voor het eerst riep hij artikel 99 van het VN Handvest in, waarmee hij wil aanklagen dat de situatie daar de wereldvrede bedreigt. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Willebroek hebben de politie en de burgemeester moeten bemiddelen bij boze schippers die de buurt wakker toeterden aan de Vredesbrug. De bediening van die brug is namelijk lamgelegd. Nu ook de bruggenwachters staken. Net zoals de sluiswachters. En daardoor liggen er tien schepen in Willebroek geblokkeerd en uit protest lieten ze hun scheepshoorn luid klinken. Zegt Dirk van de Zanden van de lokale politie. Tussenavond hebben wij melding gekregen van lawaaioverlast. En dat lawaaioverlast was door schippers die opgehouden werden op het kanaal, die hun vaart niet konden verder zetten en die uit daar hun ongenoegen door middel van de scheeps horen stevig te laten horen en dus onder leiding van de burgemeester heeft dan een bemiddeling plaatsgevonden tussen de schippers en de betrokken partijen eigenlijk een beetje en in die zin werd dan ook afgesproken van alles rustig te houden gisteravond en verder vannacht en deze ochtend staat er opnieuw overleg met de schippers gepland in Hoboken zijn er ongeruste reacties. Nu blijkt dat het loodgehalte is gestegen in het bloed van kinderen uit de ruime buurt van de Jumicor-fabriek. In het voorjaar waren de loodwaarden bij kinderen lager, maar dat was in een kleinere, kleiner gebied liever. Voor het eerst zijn ook kinderen in een ruimere perimeter getest. Mie Branders is huisarts in de buurt, ook PvdA gemeenteraadslid in Antwerpen. Zij denkt dat de vele graafwerken de oorzaak kunnen zijn. Def zitten voornamelijk te kijken naar de werken die er zijn gebeurd in de grond, in, uh, in ons district. Er zijn ongelooflijk veel graafwerken en ook sloopwerken en dan moet je weten dat er in in hoopboeken voor meer dan 100 jaar loodvervuiling in de grond zit. En dan nu zit men dat allemaal terug boven te spitten terwijl daar heel weinig controle op dat is. Numicor zelf ziet de uitstoot op zijn site dalen en wil daarom een ruimer onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde loodwaarde in het bloed van de kinderen. In de Noorderkempen zijn dit jaar nog maar vier subsidies voor wolfwerende maatregelen uitbetaald. Dat blijkt uit navraag van onze redactie. Dat is opmerkelijk, want de regio is erkend als risicogebied voor wolven. Het agentschap Natuur en Bos doet daarom nog eens een oproep aan veehouders in de regio Kalmthout, Essie-Wustwezel. Frank van Zwalm van Natuur en Bos. Dat is enerzijds natuurlijk omdat er ook nog minder schade is. Er zijn ook minder aanvallen door de wolf op vee in noorden van Antwerpen. Maar er is ook wel minder bewustzijn nog dan in vergelijking met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 We krijgen een droge dag bij 6 graden. Na de middag komen er meer wolken. En vannacht en morgen vroeg zal daar ook regen uitvallen. Morgen na de middag droger bij 10 graden. Meer nieuws uit je buurt ontdek je heel de dag in de app van 14nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. De problemen op de weg op dit moment. Ja, nog altijd die ellende op de E40 naar de kust. Hè. Dus bij Nevelen zijn nog steeds twee van de drie rijstroken gesloten door een ongeval. Eh, er staat ruim één uur file eigenlijk bijna anderhalf uur al vanaf Drongen. Dus blijf daar weg. Verkeer van Gent naar Brussel kan beter omrijden via de R4 en de E34. Dus dat is eigenlijk via Zelzaat. Dan de files naar Antwerpen. Eh, vooral druk op de E313 en op de E34 vanaf Oelegem en vanaf van Massenhoven, telkens een half uur. Andere files naar Antwerpen zijn beperkt tot 10 minuten. Dat valt wel mee. De ring richting Gent in Antwerpen, daar vertraag je nu 20 minuten van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we vooral problemen op de E314. Bijna een half uur van Bekkenvoort tot Holsbeek. Trouwens, ook een half uur van. Of op de E19 vanuit Frankrijk. Een half uur daar van Manage tot voorbij Nijvel. Dat komt door een ongeval. De andere files naar Brussel staan op de gebruikelijke plaatsen zonder incidenten en daar verlies je maximaal een kwartier. De binnenring rond Brussel is wel druk met een half uur file van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde en een kwartier op de buitering van Waterloo tot Tervuren. En helaas, door een aandrijding is in Beverenwaas de spoorwegovergang van de Haasdonkbaan afgesloten en daarom rijden er dus ook geen treinen tussen Sint-Niklaas en Antwerpen. Je kan wel met je treinticket bussen van de lijn gebruiken. Als je in de file staat bij ongevallen, maak die reddingstrook... We hebben het uitgebreid over gehad. Nu, Haju, ik kreeg nog een vraag binnen van Christophe Boesmans mm -hmm. uit Heus de Zolder. En ik dacht dat dat mocht. Mag je als takeldienst ook gebruik maken van de reddingstrook? Nee, eigenlijk niet. Want uh, oh. het probleem is dat uh, dus alleen maar de pri prioritaire voertuigen, zoals ze dat noemen, dat mm -hmm. betekent dus uh, alles wat blauw licht draagt. Takelwagens uh, dragen geen blauw licht, dus moeten ofwel aanrijden via de pekstrook, helaas. ofwel kunnen ze wel begeleid worden door politiemensen. En dan mogen ze wel achter een uh, politievoertuig, uh, dus over die reddingstrook rijden. Oké, okay, we zijn weer helemaal mee, dank je. Platteband, de Touringwege. Tegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24, overal in België. Op dit moment wordt uh, schema nog altijd gehypnotiseerd door onze gouden kerstboom van Radio 2. Ik vind het uh, geweldig. Er zijn toch wel <laughs> veel luisteraars die uh, nog mooiere bomen hebben. Jouw enthousiasme is even aanstekelijk als de piek die er op dit moment <laughs> niet op staat. Maar heel veel mensen die mooie kerstbomen hebben gedeeld. Weet je wat, de volgende twee minuten in de app van Radio 2 kun je kijken naar al dat moois of live op VRT1. Het wordt nog een mooiere wereld. Charmante chalet of design hotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maart. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.be Crevel. Pak dit eindejaar uit met leuke cadeaus. Ontdek al onze aanbiedingen bij Crevel en op crevel.be Crevel. Leef beter. Angie presenteert Goede gewoontes op donderdag. En voor Nabil is donderdag Padeldag. Een goede gewoonte die hem al een betere conditie en een trofee heeft opgeleverd. Ja, en ook een nieuw lief. Wow, die kan bal, Nabil. Die kan bal. Maar stop. Donderdag is ook de check and Save dag. Dan geeft Nabil zijn meterstanden in op de site van Angie en ziet hij meteen hoe het zit met zijn energieverbruik. Maak ook een goede gewoonte van de check and Save van Angie en bespaar op je energie. Angie, al onze energie gaat naar jou. Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. Champagne? En mag onze George geen koppelkeur? Om al die toastjes door te spullen zeker. Nu mm. <laughs> bij je hipper met Carrefour, de champagne Lafitte Reserve, bel cuvee 1 plus 1 gratis. Dat is maar 20 euro per fles, bij aankoop van 2. Ook op carrefour.be. Carrefour, kleine prijzen, extra feest. Ons vakmanschap drink je met verstand. En toen was ik in de winter Echteling. En toen had Langnek een warme muts op. En toen... Logen we door de kou. Geniet samen van de warmste momenten in de Efteling. De hele winter lang. Koop je tickets of boek je verblijf op Efteling.com. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en van voorpret. Van samen kijken naar hoe mooi het weer daar is. Van die hotspot checken en alles lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van extra vroeg boeken voor nog meer vakantievoortred. En van elke dag aftellen met een goed gevoel garantie. Wij houden van vakantie. Sunmap. Volgend jaar wordt UB40 45 en dat wordt gewierd. Het wordt een groot nostalgisch feest, boordevol hits. UB40, op zondag 1 december 2024 in de Lotto Arena in Antwerpen. Cheerio, cheerio, baby. Tickets en info via GreenhouseTalent.com samen met Radio 2. Goedemorgen, morgen. Hey, hey. Zo klinkt het einde jaar bij ons. Zeg maar een oude van ABBA. Dat is ook al een beetje kerst natuurlijk. Heel veel ABBA in de Radio 2, top 2000. Morgen gebeurt het officieel, dan komt Alexander Kroo, premier van dit land, die top officieel open, op een manier nooit gezien. Het wordt echt wereldnieuws. Ik, wel, ik, ik denk dat het daartegen zal aanschurften. Maar goed, ja, een andere premier, want we hebben een opvallend filmpje gezien vandaag, stelden we alle voorpagina's op alle websites, ook op VRT Nieuws. Oud-premier van België Jean-Luc De Haan, de loodgieter zeiden ze vroeger wel eens. Die voert campagne voor de CD&V voor volgend jaar voor de verkiezingen. Wat is daar gebeurd, Cheyenne? Ja, dat is toch wel opvallend want De Haan overleed in 2014, maar CD&V heeft hem weer tot leven gewekt via artificiële intelligentie en in dat filmpje zegt hij dan dingen die hij nooit eerder heeft gezegd. Luister en kijk even mee in onze app of VRTE. Is dit het goed? The beast is back.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 Tom, gedeputeerde van de provincie Vlaamse-Brabant en vooral natuurlijk zoon van Jean-Luc. Hoe reageerden ze, of waar reageerden jullie dan toen ze belden met het idee van het filmpje? Oh, het is een paar maanden geleden dat we de vraag gekregen hebben. En, uh, ja, voor ons was het vooral belangrijk dat de, de boodschap die gebracht werd, dat we daar konden achterstaan. Uh, en die garantie hebben we gekregen. We hebben ook het filmpje op voorhand uh, gezien. Dus uh, dat is allemaal correct verlopen. Ja, hoe, hoe voelt dat dan om je vader opnieuw te zien in levende lijven? Well, het, is, het is zo dat mijn vader nog regelmatig is, uh, in, uh, in de media komt. Met, uh, met al historische beelden. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat, uh, dat we hem nooit meer uh, zien passeren in de, in de media. Maar het is toch wel... Ja, ik was zeer benieuwd wat ze zouden kunnen doen. En dus ja, het is, het is toch wel vreemd van hem met artificiële intelligentie dan te zien. Ja, de stem is een heel klein beetje anders. Hij ziet er ook een heel klein beetje anders uit. Wat zijn de grote verschillen? Ja, wel, dat was onze eerste reactie. Hè, dat de, de postuur toch wel uh, iets anders is. Ik denk dat uh, de acteur die gebruikt is, dat hij nog een, een maatje extra heeft. <laughs> uh, en ook de, de stem uh, viel bij ons direct op dat dat uh, toch niet exact hetzelfde. was. Maar ja, wij zijn natuurlijk uh, zeer nauw betrokken uh, en bij ons valt dat dan direct op. Ik weet niet of dat, dat uh, bij het grote publiek ook zo is. Ik weet in ieder geval... Uh, Straf en, en, uh, en mooi gedaan. Voor ja. uh, ons is het ook een geruststelling dat met artificiële intelligentie men toch nog altijd uh, dat men nog altijd kan zien dat met artificiële intelligentie gemaakt is. Ja, ja, dat wel. Dat zie je nu nog wel natuurlijk. Vond je mama ervan? Wat vond Celi ervan? Well, we, we hadden allemaal dezelfde reactie van uh, ja, uh, het is straf wat ze kunnen. Uh, maar uh, ja, je ziet toch dat hij het uh, zelf, allee, wij zien het in ieder geval dat hij het zelf uh, niet is. Mm. En is het dus, uh, dat is op zich ook een, een geruststelling natuurlijk, dat, dat, uh, uh, dat wij toch wel altijd zien dat het artificiële intelligentie is. Toen nog even over de boodschap, Tom de Hane, de zoon van Jean-Luc de Hane bij ons op Goeiemorgenmorgen. Ja, is dat nu iets wat jouw vader ook echt zou hebben verteld? Nou, dat is een van de overwegingen die we uh, meegenomen hebben. zou maar vader, uh, dit zelf ook gewild hebben. En uh, dat denk ik dat dat een volmondige ja is. Uh, als het is om de boodschap uh, van de partij uit te dragen, dan uh, zou het het zeker gedaan hebben. En het is zeker ook een boodschap die jij uh, zou gebracht hebben. Uh, ik meen mij zelfs te herinneren dat er zelfs uh, uitspraken zijn van hem waar dat uh, de gelijkaardige over respect om gelijkaardige uitspraken uh, gedaan heeft. Dus. Je kan natuurlijk verwachten dat daar, dat daar kritiek op komt, dat is, uh, dat is logisch. Ik vroeg mij vooral af, gaat ja, deze campagne de CD&V kunnen redden, Tom? Oh, het is uh, niet met één filmpje dat, uh, dat je een campagne maakt, hè, maar een campagne, uh, ja, je moet zorgen dat de boodschap tot bij de mensen komt. En uh, ja, dan moet je de uh, nieuwe technologie mee inschakelen. Dat is hier gebeurd. Ik ben blij dat de, dat de boodschap op die manier kan, uh, kan gebracht worden, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè. Uh, er moet op een bepaalde manier aan politiek gedaan worden. Er zijn moeilijke keuzes die moeten gemaakt worden. Mm -hmm. En uh, ja, de partij heeft daar, juist, heeft daar de juiste mensen voor. En als we daar kunnen helpen om die boodschap uit te brengen, dan, uh, dan doen we dat graag. Ja, één ding. Ik ben ervan overtuigd dat jouw vader mocht hij het zien, dat hij een geweldige premier zou zijn voor het land in 2024. Maar dat gaat niet meer lukken natuurlijk. Dankjewel om even te reageren, Tom de Haan. Nog een heel fijne ochtend. Dag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veijren. VRT Radio 2 Oh, I guess it would be nice. If I could touch your body I know not everybody Has got a body like you mm -hmm. But I gotta think twice before I kill myself Say please, please, please don't go away You say I'm giving you the blues Maybe huh. You mean Every word you say I can't help but think of yesterday And another who tied me down To the level boy rules is yeah. oh, this river. I gotta have faith oh, I gotta have faith Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith je kan weer een trip binnen naar de Efteling de wonderwereld van de winter Efteling zet hem luider met Goeiemorgen Morgen we gaan drie dagen, woensdag 20 donderdag 21 en vrijdag 22 december twee nachten ook met de live radio show donderdag wonderlijke beleving en daarom schrijven we samen met jou een Goeiemorgen Morgen Sprookje dit is jouw kans als je nog niet gehoord hebt Eergisteren heeft Michael pas de aanzet gegeven aan een sprookje. En dat was aan jou. Nog tot volgende week vrijdag maken we ons sprookje zo leuk om mee te doen. En luister even goed: dit was de zin van Michael, eergisteren en dan het vervolg van luisteraar Bram uit Eeklo. Luister even mee: Er was eens een bos waar nog nooit een mens geweest was. Geen kettingzaag had er de stilte verscheurd, geen jager had er ooit een schot gelost. Aan de rand van het bos stonden een jongen en een meisje met aan hun voeten stevige stapschoenen en op hun rug een ransel. En dan had Bram het Eeklo erop. Ze keken elkaar strak in de ogen, want ze kenden elkaar niet en geen van beiden wist hoe ze daar terechtgekomen waren. Goedemorgen, bakker Seppe Gooivaart het Laakdal. Goedemorgen. Seppe Seppe, het kon alle kanten uit en nu, met die kinderen met het bos, met die ransel, je hebt een vervolg gemaakt op het sprookje. Wat heb je ermee gedaan? Waar dacht je aan? Ja, uit de, de vorige zin bleek dat ze elkaar nog niet kenden Dus daar vond ik het nog wat vroeg voor een bos te gaan hè. <laughs> okay. uh, Dus daar moesten we nog iets mee doen uh, En ja, misschien dat deze een aanzet wil gaan zijn hè. We gaan even luisteren Opnieuw de zin van Michael, de zin van gisteren en jouw zin erachteraan Luister even mee naar ons nieuwe sprookje Er was eens een bos waar nog nooit een mens geweest was Geen kettingzaag had er de stilte verscheurd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 van het meisje. Oh, die ransel, die ransel, die ransel. Ja, de knapzak eigenlijk, de rugzak. Oké, okay, ja, wat zit daar nu in? Bepaal jezelf nu, deel het in de app van Radio 2 en misschien krijg je even goed nieuws als Seppe. Want Seppe, jij gaat mee woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december naar de Efteling. Oh Efteling. je zegt kijk geweldig, dank oh, wel. Leuk, ja. hè. Ja, broodje, is gebakken bakker. Komt goed, hè. <laughs> Ziezo, tot binnenkort, hè. Ja, kijk hoe mijn het En nu is het aan jou. Schrijf mee aan het sprookje en vul dit verder aan. Je hoort nog even waar we zitten. De jongen stond te trillen op zijn benen. Hij haalde diep adem. Net wanneer hij de moed gevonden had om te beginnen spreken, hoorde ze een rommelend geluid. Het kwam uit de ransel van het meisje. Oh, dat rommelend geluid. Wat is dat? Wat is er aan het gebeuren? Nu delen in de app van Radio 2 en dat een dag lang. Geniet samen van de warmste momenten in de Efteling. Wereld vol wonderen. Hallo, hallo. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Dank u wel. Doe je best, Kom Come on. Precies niks hetzelfde zijn. Beetje brutaal geweest. Geen spijt van dat je het weet. Want nu is hier de nieuwe tijd. Over. En de helft van mij. Maar wel netjes getrouwd, intussen. Proficiat. Leven de vrijdag bij Kolmaar. Want dan is het weer ribbetjes en dranken af volle Thee Vrijdag. Reserveer je tafel op kolmaar.be. Vakantie, het kroest door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse Fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders. Eindejaarsactie bij Dovi. Bestel je keuken in december en krijg vier toestellen gratis ter waarde van 4.300 euro. Altijd open op zondag. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België. Zeg Aldi, krijg ik al een voorproefje op de feesten? Wel, je ogen zullen twinkelen met Willy Witlof aan je zij tijdens het winkelen. Je vindt bij ons alles voor je einde jaar heerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, 300 gram verse fasantenfilets voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Radio 2 nodigt je uit op de première van J'aime la Vie. Een hartverwarmende film van Mathias Sercu En een ode aan familieliefde. Gewoon één keer in mijn leven. Rocco, Mario, Sammeke, Het is het verhaal van Mira. Die haar niet alledaagse familie wil herenigen tijdens een weekendje Ardennen. En even voor u, dat hij daar gevraagd heeft. Hij zijn mijn zuster. niet. Nee. Kom naar de première op zondag 10 december in Lumière Mechelen. Samen met Mathias Sercu en zijn cast. Meer info of win je tickets op radio2.be. Wij? Wij willen gezellig gaan eten voor een lekkere prijs. Met lekker veel keuze en drankjes inbegrepen. Dus wij gaan lekker naar. Kom maar, dat is de lekker slimme keuze met heerlijke hoofdgerechten. Al vanaf 14,95 euro dranken inbegrepen. En buffetten à volonté. MUZIEK Mannen met hakken. Een groep cafévrienden komt terecht in de wereld van de extravagante drag queens. Gigantische pruiken, geschoren benen en glimmende pailletjurken behoren plots tot hun dagelijkse garderobe. Mannen met Hakken is een gloednieuwe comedie over vriendschap, plezier en onvergetelijke hilarische momenten. Mannen met Hakken, tot en met 10 december in Theater Elkerlijk in Antwerpen. Tickets en in info via backstageproducties.be, samen met Radio 2. Debat. batterijen recycleren. Dat doe je niet alleen voor de natuur. Debat. Dat doe je niet alleen om de zeespiegel op peil te houden. Of de ijsberen te beschermen. Nee, je doet het ook voor de mensen. Dus breng ze regelmatig binnen. Want lege batterijen recycleren, dat doe de... voor elkaar. Samen recycleren, beter voor de natuur en voor ons allemaal. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024, gemakkelijk vanuit Nederland. En ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? En met ons bijvoorbeeld, want als je de dag goed wil beginnen... luister en kijk zo meteen even mee, want Berre komt live zingen in Morgen. Dat wil je horen. Elke dag telt voor twee day. Om het wereldnieuws een beetje te verteren. Het is acht uur, krijg je wel een schema. Goedemorgen. Het loodgehalte in het bloed van kinderen bij de Antwerpse umicore fabriek is weer gestegen. Er vielen vier gewonden bij een schietpartij in Brussel en de baas van de Verenigde Naties noemt de humanitaire ramp in Gaza een bedreiging voor de wereldvrede. Kinderen die vlakbij de umicore fabriek in het Antwerpse Hoboken wonen, hebben plots weer meer lood in hun bloed. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse metingen. Het is niet duidelijk hoe dat komt, maar mogelijk heeft het ook te maken met de Vele wegenwerken en afbraakwerken in de buurt, zegt huisarts en PVDA gemeenteraadslid Mia Branders. Wij zitten voornamelijk te kijken naar de werken die er zijn gebeurd in de grond. Er zijn ongelooflijk veel graafwerken en ook sloopwerken. En dan moet je weten dat er in Hoboken voor meer dan 100 jaar loodvervuiling in de grond zit. En dan nu zit men dat allemaal terug boven te spitten, terwijl er heel weinig controle op is. Te veel lood in het bloed veroorzaakt concentratiestoornissen en kan kankerverwekkend zijn. In de Brusselse gemeente Elsene zijn bij een schietpartij gisteravond vier gewonden gevallen. Een van hen is in levensgevaar. Ze zijn op verschillende plaatsen in de buurt gevonden. Volgens de burgemeester was het mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. En ook het parket heeft het over een afrekening. Voorlopig is er ook geen spoor van de dader of daders. Vandaag is het de tweede en laatste dag van de staking bij het spoor. Veel treinen zijn geannuleerd, maar drie op de vijf treinen tussen de grote steden rijden wel. De socialistische en liberale vakbonden staken uit protest tegen enkele veranderingen die de NBS wil doorvoeren. De Christelijke Vakbond staakt deze keer niet mee. Het is de tweede 48 uur staking in ruim een maand tijd. Ook vandaag is er nog hinder bij verschillende sluizen in Vlaanderen. Er wordt sinds maandag al gestaakt omdat het personeel boos is over een hervorming van het ambtenarenstatuut. De Christelijke Vakbond staakt niet meer mee na een akkoord met de regering. Daardoor is op de Schelde scheepvaart wel mogelijk. Maar het Albertkanaal is onderbroken, net als de Leie, de verbinding naar Zeebrugge, het Zeekanaal naar Brussel en het kanaal leuven -Dijlen. Zeker honderd schepen kunnen niet verder. CD&V heeft een opvallend campagnefilmpje verspreid waarin de overleden oud premier Jean-Luc de Haanen weer tot leven is gebracht met artificiële intelligentie. Daarvoor zijn honderden beelden van de Hanen gebruikt. Hij doet in het filmpje uitspraken die hij in het echt nooit heeft gedaan. U zit het goed. The beast is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattenpies, maar hebben we toen ook opgelost. De familie van Jean-Luc Dehane heeft wel eerst toestemming gegeven voor het verkiezingsfilmpje.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 is wel aanklagen die de wereldvrede bedreigt. Israël heeft al boos gereageerd en zegt dat Guterres zelf een gevaar is voor de wereldvrede. In de achtste finales van de Belgische voetbalweker was er gisteravond één grote verrassing. Racing Genk werd uitgeschakeld door tweede-klasser Oostende. Na verlengingen werd het 3-1. Genk-doelman Hendrik van Krombrugge weet dat het beter moest. Ik denk dat we genoeg kansen bij elkaar hebben gecreëerd om, om deze wedstrijd te winnen. Als wij 90 minuten lang, in dit geval misschien zelfs 120 minuten lang, echt gefocust zijn in die wedstrijd, het kost wat het kost willen winnen en dat het bloed, zweet en tranen mag kosten. Dat we dat ook gewoon doen, maar daar ontbreekt het ons soms wel aan. Bekerhouder Antwerp gaat wel door nadat de club won van Charleroi met 5-2. Club Brugge won vlot met 4-0 van Zootewaargem. A-agent won ook bij Sint-Truiden met 0-1. En Oud-Heverlee-Leuven had bij amateurclub Knokke strafschoppen nodig om de kwartfinales te bereiken. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Willebroek hebben schippers geprotesteerd tegen de staking van de bruggenwachters aan de Vredesbrug. Met hun scheepshoorn veroorzaakten ze veel geluidsoverlast voor de buurt. De burgemeester en de politie moesten bemiddelen. En in Londen is ruim 800.000 euro Betaald bij Sotheby's voor een herontdekt stilleven van de Antwerpse kunstenares Clara Peters uit de 17e eeuw. Droog weer en na de middag komen er meer wolken, walen 6 graden. Al het nieuws uit je buurt ontdek je in de app van VRT Nieuws. No, no. Goedemorgen, Hajo. Ja, het is weer... Uh, Ik zie het, jongen. 350 oh, my, my. kilometer. Ja, en de grootste problemen op de E40 nog steeds Naar de kust, uh, Twee uur sta je in de file van Sint-Nijs-Westrem nee, Sint nee. tot Nevelen. Ja, het is uh, alleen maar de linkerijstrook is daar open. Uh, hou in die file natuurlijk uh, altijd een reddingsstrook vrij voor de hulpdiensten alsjeblieft. En uh, ja, rijd je naar Brugge vanuit Gent, uh, neem dan uiteraard niet de E40, maar rijd om via de R4 bijvoorbeeld en naar Zelzaten. En dan kan je zo via de E34 en Maldichem naar op de E40 naar Br van Brussel naar Gent is het ook nog eens 20 minuten vertragen van Aals tot Merelbeke. En op de E17 naar Frankrijk ook extra druk vanmorgen met 20 minuten file van Kortrijk-Oost tot Aalbeke. De spits naar Antwerpen verloopt geheel volgens de normale waarden met wel files van een half uur op de e 313 vanaf Massenhoven en aansluitend ook op de E34 vanaf Oelichem. De andere files zijn maximaal een kwartier lang. De Antwerpse ring richting Gent, daar vertraag je... Ja, 20 minuten toch tussen antwerpen noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel hebben we vooral files van een klein half uur op de E314 tussen Bekkenvoort en Holsbeek. En ook van Haas, Rode tot Rijers op de E40. Ook 20 minuten zie ik vanaf Overijs op de E411. De andere files naar Brussel zijn maximaal een kwartier lang. De binnenring rond Brussel daar vertraag je 35 minuten. Dat is wel stevig tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En 20 minuten op de buitering van Waterloo tot Ervuren. In Zoersel sta je een half uur aan te schuiven vanaf de opritte naar de E34 tot aan het centrum van Zoersel. We weten niet hoe dat komt, misschien zijn daar werkzaamheden bezig. En tot slot, door een aanrijding is in Beverenwaas nog steeds de spoorwegovergang van de Haasdonkbaan afgesloten. Daardoor rijden er ook geen treinen helaas tussen sint en Antwerpen. Met je treinticket kan je wel de bussen van de lijn gebruiken. Goedemorgenmorgen Oh ja hoor, oh ja hoor, ga nu maar gewoon even lekker zitten. Als het kan, luisteren naar een radio in die file daar twee uur heel veel goede moed. Als je de app kan opzetten, kan je meekijken ook van Radio 2 of live op VRT 1. Maar op dit moment staat hij klaar op ons Radio 2 podium in de loft met een gloednieuwe, maar echt enorm goede single. Ik vind het echt supergoed. Jij bent echt grote fan. Ik ben grote fan van Berre. Zeker is het begonnen in een, in een parkeergarage te zingen. En toen was die ook al top. En toen was die fantastisch. Maar nu heeft hij een... Ja, er zit ook veel meer tempo in. Dat vind ik ook wel heel goed. Berre, die speelt voor jou Life Happier. Je mag gerust even laten weten hoe dat binnenkomt op een donderdagochtend. Berre staat klaar. En wel, het is aan u. flight i'm staying up at night 'cause i have worries of a different kind wishing that i was wrong i said it all alone mm. the road was always hard left my mama's empty heart but she's the reason that made me start another pointless fight holding up my inner light So I try to forget it Still sometimes The doubt gets to me Is it worth it in the long run? When I'm back my friends are Missing out on all the stories And night, you dance alone in all my glory Am I losing the old me? Are they happier without me? I call to interrupt The line is breaking up And now I'm falling into deeper seas I'm getting scared to breathe The waves inside of me So I try to forget it still sometimes. My friends are long gone They grow Hold on, I'll leave out it Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen. De donderdag begint. Berre live op Radio 2 en Schema was zelfs een koekje aan, uh, aan het zoeken. Was jij echt van je stoel gevallen? Ik was eventjes gevallen omdat mijn koekje was gevallen en ik wou het redden. <lacht> en nu ben ik aan het twijfelen, ga ik het nog opeten. Hou ik de vijf secondenregel aan? Of? Vijf, altijd, vijf secondenregel. Sowieso, Sandy Luiten werd helemaal gek. Zalig wakker worden met Berre. Kippenvel onder mijn dekbed. Berre, altijd zo mooi, zegt Daniel. En Marina de Bakker. Ja, Berre, die zong in coronatijd elke avond op de markt in Schepdaal. En hij komt intussen binnen. Maar zeg, goedemorgen Berre. Ja, er is een microfoon van jou. Je, ja, pak die andere maar. Deze is, deze is leuker. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hé hey, Berre, je bent gegroeid. Een <laughs> <Batman. laughs> beetje. Dat is echt waar. Dit is echt precies gegroeid. Zeg. Dat echt fijn dat je er bent. Het is vandaag 7 december, de dag dat je hoort op Radio 2 dat ze Jean-Luc de Hane tot leven hebben gewekt. Dat is bijzonder. Maar naar buiten, ja, beetje grijs, beetje wolken, ja. maar ook een vermoeden van zon. Maar vooral gezellig bezoek van Berre. Top talent, ook al geweldig in zomerhit. Ja, ik, ik zei daarnet, ja, het, is, het is met veel tempo, je hebt wel een zachtere versie gebracht. <laughs> het is iets rustiger. Ik ben, uh, ik ben heel erg aan het twijfelen of dat ik een pianoversie van de song moet uitbrengen. Zo'n Candlelight versie? Ja. ja. Voor kerst? Ja, zou wel leuk zijn. Hè? Met van deze belletjes want ja, die bellen, zo, moet je doen. Ja, het, is wel, het is wel effectief een euh, beetje anders. Ja, we kunnen niet trots genoeg zijn, want hoeveel streams heb jij per maand op Spotify? Oei, um, mag ik even bekijken? Ik zal het ben... je zeggen. Ah. Een, een half miljoen. Ja, nice, hè. <laughs> ja, dat is toch een ja Ja, zeker. Nee, daar ben ik super blij mee. Je hebt hem toch gezien op Night of the Proms? Ik heb jou gezien. Ah, cool. Ja, wat geweldig. Oh, dank je wel. En... Ik had heel jij veel van... stress. Ja, ik zag het ook wel een <laughs> beetje. Want ik ken jou natuurlijk al een beetje langer. Maar je uh, zag er zo schattig uit. Omdat je zo onder de indruk was van al die topartiesten. Maar jij bent ook een topartiest. Oh, dus dat is heel mooi. Ja, kijk even mee hoe schattig hij is op de Radio 2. Op VRT RT1. Dat gaat goed. Hè? Ja, rockwerk heb je gedaan zomer in ja. Sportpaleizen moet 2024 nog beginnen. Wat wordt dat, beren? Ja, ik hoop nog meer. Uh, maar gewoon, ja, ik, ik geniet er wel keihard van. Ik had heel veel stress, maar ik heb er ook wel keihard van genoten. En dat is eigenlijk heel de zomer het geweest. Veel stress en dan keert genieten. Zing jij nog in parkeergarages? Want daar ben je ooit begonnen. Ja, dat, dat gebeurt nog wel eens. Ja, want uh, voor de mensen die het verhaal niet kennen, wat was dat met die garages? Um, ja, het, het begon op TikTok inderdaad. Zong ik heel veel covers. En dat deed ik eigenlijk eerst in mijn kamer. Maar ik begon uh, tijdens de examens... En toen werd ik eigenlijk naar mijn eigen garage gestuurd door mijn mama. Omdat het, ja, als ik dat dan zing, dan doe ik dat 30 keer opnieuw. Maar dat is dan gewoon een refrein. Dus dat was 30 keer een refrein door het thuis. Dus dan ben ik in mijn garage beginnen zingen. En uh, dan zag ik eigenlijk iemand op TikTok dat in een grote garage doen. En ik dacht, ja, mijn garage is nog niet zo groot. Dus misschien moet ik eens naar. Een, een heel grote garage gaan. En, en dat is dan de eerste keer geweest dat dat is gebeurd bij Los Shoes. Garage Rock heruitgevonden. Perfect gedaan. <laughs> Bekende artiesten dan begint dat natuurlijk. Hoe zit dat met trouwens oneerbare voorstellen van fans? Valt heel goed mee. Ik ja, wat goed mee. Ja, geen. Uh... Nee, nee. Heel af en toe misschien is een merkje van. Hé, hey, zullen we op date gaan of zo? Maar ik check het ook eigenlijk. Vroeger checkte ik het meer, maar nu. Uh, heb ik soms moeite met mijn eigen vrienden te antwoorden die mij dan bellen van hey, ik heb al drie weken niks gehoord, krijg je mijn berichten nog? Dus <laughs> ja, ik heb niet zoveel tijd om de andere berichten nog te lezen. Bij deze, sorry vrienden. Populaire artiest Berre, maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Spannend. Ja, ja. Een gedachte van Berre. Yes. Wat is jouw gedacht van morgen, Berre? Ik heb heel lang nagedacht en het is eigenlijk redelijk simpel, maar het houdt misschien wel wat meer in. Mijn gedachte is, je mag als jongen ook naar break-up songs luisteren, in mijn prachtig geschist. Oh, je mag als jongen ook naar break-up songs luisteren? Ja. Oh. <lacht> wat is jouw favoriete break-up song? Uh, oh, goeie vraag. Misschien... Ja, maar het is geen break-up song. Alhoewel, ja, van Louis Capaldi, Haven't You Ever Been in Love Before? Ook wel een romantisch liedje. <laughs> Iets je hoort je hart, al <laughs> breken zo. Waarom luisteren mensen dan naar, naar zielige break-up songs als ze dan ook uit elkaar gaan? om begrepen te, te worden. Denk. Ik heb dat altijd zo gedaan, zeg maar. Of altijd. <laughs> Na Scheme. al mijn break -up. Ja, ik wou net vragen hoeveel... Uh... <laughs> het, het valt denk ik wel mee. Maar als ik in een mindere uh, periode zat, uh, relatiegewijs bijvoorbeeld, dan luisterde ik muziek vooral om, om mij begrepen te voelen of om met dat gevoel om te kunnen. Ah ja. Uh, omdat veel songs... Ja, veel breakups lopen misschien totaal anders, maar het gevoel blijft wel hetzelfde voor iedereen. Dus als je dan een liedje kunt luisteren dat je gevoel een beetje beschrijft, dan hield mij dat wel heel erg. Herkenbaarheid, ja. ja. Welke muziek luister jij als het, als het uit was, schema Heel veel Marco Borsato. <laughs> Oké. Okay. Wacht, zo van rood en zo, nee. Nee, de oude hits nog. Die mierzoete... Tristige songs waarbij hij bijna zelf in tranen uit Ah ja, waar je zelf lekker kan meejanken. Ja. Oh, vind ik goed. Oké, okay. deel gerust even je songs waar je, waar je het gevoel bij hebt van als ik uit elkaar was, of het was af, of het was van een break-up. Welke beluister je dan? Deels in de app van Radio 2. Het gedacht van van morgen Ook jongens mogen naar break-up songs luisteren. Goedemorgen. Die van Lady Gaga, niet meteen een liedje om uit elkaar te gaan. Bij onze Berre, die een heel duidelijke dacht had, herhaal het nog even. Uh, als jongen mag je ook naar break-up songs luisteren. Ik dacht dat jongens dat eigenlijk wel al deden, hoor. Goh, ja, maar toch, ja. toch krijg ik af en toe nog te horen dat dat eigenlijk... Uh... Ja, zoals jongens niet mogen wenen. Dat soort ja. Ja. Tegenwoordig ja. mag alles natuurlijk. Um, ook een hele mooie van Ben Thewen uit Aals, die zegt wat er ook gebeurt na het verdriet. Always look on the bright side of life. Dat is ook mooi. Ja. Weet je nu al welke Marco Borsato het was, Shema? Wereld zonder jou, waarin hij zegt... Ik kan het gewoon niet aan, ik mis je armen om me heen. Nee, ik leef niet in een wereld zonder jou. Ja, oh, mijn jongens, toch. Anja. toch spontaan van te huilen. Anja zegt, De vrij zijn van Marco Borsato is ook heel mooi. <laughs> Dat is een ander soort song, denk ik. Ja, denk ook wel. Afscheid van Catastroof, zegt Jessica. Ken ik zelfs niet. En dan Dian Heuvelmans, Nothing Compares to You, van Sinead O'Connor. Oh, manneke, dat is inderdaad zo'n zo song waar ja, je lijf open scheurt, natuurlijk. Ja. Trouwens, geschreven door Prince. Maar niet zelf uh, uitgebracht dan? Nee, ja, die heeft er wel. Er is, ja, die wordt heel ver. Hij heeft ooit een album gemaakt, Prince, met allemaal liedjes die hij geschreven heeft, maar nooit zelf heeft uitgebracht voor oh. andere mensen. Oh. Ja. Dus kijk, laten we binnenkomen. Welke break-up-song gebruik jij om echt je verdriet te verzwelgen? Geniet met Carrefour van Extra Feest aan kleine prijzen. Champagne? En mag onze Josh geen koppen krijgen? Om al die toastjes door te spullen zeker. Ja, nu bij je hipper met Carrefour, de Champagne Lafitte Reserve, bel cuvée 1 plus 1 gratis. Dat is maar 20 euro per fles, bij aankoop van 2. Ook op carrefour.be. Carrefour, kleine prijzen, extra feest. Ons vakmanschap drink je met verstand. Crevel, je eindjaarscadeaus, maar dan beter. Bestel via klik en collect op crevel.be en haal je elektro een uur later al af in je winkel. Crevel, leef beter. Bij Nescafé Dolce Gusto delen we heel wat warme koppen.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 Wij maken alle oren blij. En samen maken we jongeren zorgenvrij. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Ho, ho, ho. Jouw goeiemorgen. Telt voor 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. VNT Radio 2. Een boodschap doen. En straks de vuile was. Mijn haar dat wil ik groen Maar dat kan morgen pas De huur nog overmaken En de tandarts zometeen Naar Valkenburg op Aken Waar moet ik dit jaar nou weer heen? 008 bellen Had ik dat boek nou uit of niet? Hier ook kaarten bij Vergeten vuil de zakken niet Die afspraak was veranderd En overrecht oh, dat feest Naar de nieuwe van Fellini Ben ik gelukkig al geweest Ik ben geweest Te doen. Ik moet de boel al eens in bloei zien staan. Met mijn vriendin moet ik praten over de rol van man en vrouw. In de glaas gedichten maken, hoewel het is pas juni nou. De krant ligt nog te wachten, ik moet wat doen als sport. Slapeloze nachten, want de dagen zijn te kort, ze zijn te kool, oh, veel te Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan Mijn bed moet ik verschonen. ik moet naar de wc Belasting formuleren, de laatste om week of twee Ik zou langs bij haar vanavond, of kwam ze nou bij mij? Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd Ik moet nog hinkstap springen op de maan Zoveel te doen Ik heb nog zoveel te doen Ik moet hier ooit nog eens vandaan Toontje lager. Hij was aan het meefluiten zien. Goedemorgen morgen. Berry, die dan net een live versie van Happier heeft gebracht, kun je zo meteen nog nagenieten op het Ja, je vertelde me dan net dat je ook maar echt heel harde reacties krijgt op deze topsong. Ja, ja, ja. ja onlangs toch, hij was op de radio gekomen bij een andere zender. Mm -hmm. <laughs> en, en op dat moment had iemand naar mij gestuurd via Instagram. Um, met heel veel schildwoorden erbij, zoals het ja, K-woord. Ik zal het niet allemaal uitspreken nu. Nee. Maar vooral wat mij verbaasde was dat hij zei je bent al je mannelijkheid verloren door dit soort songs te maken. Maar alleen. En, en vandaar komt mijn stelling ook. En dat ging dan zelf niet over een break-up song. Oh. Maar uh, en, ja, ik vond dat heel raar. Het is onwaarschijnlijk ja. hoe hard mensen kunnen zijn ja. waar je dan zo'n fantastische muziek maakt. Ja, ik trek me daar heel weinig van aan, maar ik, ik, het verbaast mij vooral dat mensen de tijd nemen in plaats van de radio af te zetten, andere zender te kiezen, dan denk je, ik ga blijven luisteren, maar ik ga toch even een berichtje sturen naar die gast dat hij voor mij echt zijn mannelijkheid is verloren. De, dat soort dingen, dat heeft vooral te maken met, met mensen die dan ja, zelf al een onwaarschijnlijke rugzak hebben die uh, op die manier dan ja, een ongenoeg willen uiten. Ja. Nergens voor nodig. <lacht> Nina, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Ja, Nina, jij had ook een break-up-song. Uh, je bent wel een meisje. Dat ze, ja. Dat het gedacht was. <lacht> dat, dat mag of... ook, hè? Dat mag ook. Het ook okay, jongens mogen naar break-up-songs. <lacht> Vertel jouw verhaal. Vertel eens. Wel, um, je kunt zo wel eens ups en downs hebben. Dat je het even niet uh, allemaal rooskleurig ziet, zou ik zeggen. Mm -hmm. En dan zet ik de schijf tuur hij op. Het kan niet zijn. Het kan en, niet zijn. Uh, tuurlijk. Luid mee zingen en. Uh, Kort nadien is het allemaal weer oké, okay, ja. Ah, Je ja. gaat er en, weer tegenaan, hè, Peter. En komen er dan tranen bij het liedje of niet? Och, soms wel. Dat hangt er vanaf welke probleem die zich voordoet. Eh, wel. Maar laat het nu los. We gaan het spelen, want er waren nog mensen die het, uh, die het doorsturen. Ja, fantastisch nummer. Ook als het gedaan is en dan luidt meezingen. Claudine Kierig. van der Hispali, ook lang geleden, nu 72, toen 16, Tranen met Tuiten. Claudine en ja. Ina, laat het los. Ja. Kijk Kijk, oh, piano <laughs> Daag, dag, okay, Nina. Oké, dank je wel. En dan ontbouwt een dat ja dat. Hoe kon je rustig slapen gaan, alsof er niets was gebeurd? Nadat je mij had pijn gedaan en heel mijn wereld had ontkleurd Ik heb me voortdurend afgevraagd wat ik in hemelsnaam deed. Ik heb alle uren horen slaan en elk moment opnieuw beweegd Geboren. Het was allemaal zo wondermooi. het kan niet zijn, ik heb je liefde niet verloren, morgen wordt alles als tevoren, het is enkel maar een kwade droom jou sindsdien nooit meer gezien, geen enkel woord meer gehoord. De tijd verzacht het leed misschien, maar het leven sleept eentonig voort. Stilaan word ik eraan gewend dat jij nu van een ander houdt. Maar heel mijn hart roept als ik denk dat hij jou in zijn armen houdt. I got it. <laughs> Het kan niet zijn Het kan niet zijn Ziezo, Karin, Nina, heel Vlaanderen, in tranen Het kan niet zijn van Wil Tura Stond schandalig laag vorig jaar in de Radio 2 Top 2000 op 437 Maar dit is het jaar van Tura Gaat sowieso hoger staan Ber, nog even bij ons, ja, binnenkort in de AB Wanneer moeten we er zijn? 24 april 2024 Goed, Exact, mooi hè? Ja, 4. Zelfs, ik kan het maar nog onthouden. Tickets. Er zijn nog tickets. Mensen zijn sowieso fan van jou. Kan het allemaal herbekijken. Het morgen. Berre, dankjewel dat je er was. Ja, en en... Jullie bedankt. En heb jij een lief eigenlijk op het moment? Who knows? Maar kom maar, niet zeveren. Who knows? Who knows? Wie is het? Nee. Ja dus, mooi Dankjewel Ber Zometeen alle nieuws uit jouw buurt Ook uit Schepdaal Chena. Goedemorgen, vanuit de luchthaven van Oostende Is vanmorgen een vliegtuig met Belgische noodhulp Vertrokken naar Egypte Voor de bevolking van Gaza Minister van ontwikkelingssamenwerking Caroline Genet Wil dat er meteen een staakt het vuren komt En dat er ook meer humanitaire hulp binnen mag En ook vandaag is er nog hinder Bij verschillende sluizen in Vlaanderen door een staking Op de Schelde is scheepvaart wel mogelijk Maar heel wat andere rivieren en kanalen zijn onderbroken, waardoor zeker honderd schepen niet verder kunnen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Willebroek hebben de politie en de burgemeester moeten bemiddelen bij boze schippers aan de Vredesbrug. De bediening van die brug is stilgelegd, want de bruggenwachters hebben zich aangesloten bij de staking van de sluiswachters. Daardoor liggen nu tien schepen geblokkeerd in Willebroek en uit protest lieten de schippers meermaals gisteravond laat hun scheepshoorn horen. Tot groot ongenoegen van de buurt. Dirk van de Zanden van de politie.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 even te laten horen. En dus onder leiding van de burgemeester heeft dan een bemiddeling plaatsgevonden tussen de schippers en de betrokken partijen eigenlijk een beetje. En in die zin werd dan ook afgesproken van alles rustig te houden gisteravond en verder vannacht. Rond deze tijd vindt opnieuw overleg plaats met de schippers in Willebroek. In Mechelen rijdt zeven op de tien scholieren met een fiets die helemaal in orde is, blijkt uit controles van de stad. Bij gelijkaardige controles vorig jaar bleek dat amper de helft van de fietsen in orde was. Het is verbeterd dus. De scholen kunnen zelf om die controles vragen en dit jaar deden twee keer zoveel scholen dat in vergelijking met het jaar daarvoor. Schepen van preventie Abdraman Lapsier legt uit. Natuurlijk zijn er hier en daar nog altijd wel wat werkpuntjes en bel die dat het misschien niet uh, voldoende of helemaal niet doet. De remmen, de reflectoren en dergelijke meer. Maar, uh, ik denk dat in vergelijking met vorig jaar echt wel een, een serieuze verbetering is. Toch nog even zeggen dat die controles op voorhand aangekondigd worden en na de keuring krijgen de scholieren ook een brief mee naar huis met een overzicht wat ze nog eventueel moeten laten herstellen. Nee. De film Wil over twee Antwerpse agenten in de Tweede Wereldoorlog die met de Duitse bezetter moeten meewerken, heeft al 200.000 bezoekers gelokt en die 200.000ste gelukkige werd gisteren feestelijk opgewacht in Kinepolis Antwerpen door acteur Matteo Simoni en door auteur van het boek Jeroen Olieslagers. De winnaar heette niet Wil, maar Wilfried Hemans uit Edegem. Als ik naar hier reed was ik aan het denken Wil, Wil, dat gaat toch niks met Wilfried te maken hebben, maar ik besef nu dat het er echt gaat in voorkomen, dus ik ben heel benieuwd. Eigenlijk is het zo dat wij een tijd terug op reis gingen naar Amsterdam met de trein. En we zijn daar op de filmset terechtgekomen van deze film. En toen hebben we al gezegd van, wow, een film, Tweede Wereldoorlog, in Antwerpen, dat moeten we zien. We zijn wel geïnteresseerd in wat er gebeurt in de Tweede Wereldoorlog, um, en zeker in Antwerpen. Je hoort het, het was een winnend koppel. En in het voetbal heeft Antwerpen zich geplaatst voor de halve finales van de Beker, het klopt, de Charleroi. En in het vrouwenbasket stoot Kangaroes Mechelen door naar de halve finales, na winst tegen Phantoms Boom. Droge dag bij 6 graden. Na de middag meer wolken. En vannacht en vroeg kan er regen vallen. Dan gaan we ook 10 graden halen morgen. Meer nieuws uit je buurt ontdek je heel de dag door in de app van VRT Nieuws. Meer files kun je op dit moment vinden in de app van Radio 2, want je ziet ze daar blinken Haai over het alles. Ja, maar je zegt, het is weer een voilà. spits om in te kaderen. Hè? Maar je, de E40 naar de kust, nog steeds twee uur in de file. Sta je van Zwijnaarde tot Nevelen. Daar is door een ongeval nog steeds alleen maar de linkerijstrook open. En ze zijn daar momenteel twee bestelwagens en een auto aan het takelen, horen we van de politie, maar ja, het is dus nog niet voorbij. Verkeer van Gent naar Brugge kan beter omrijden via de R4 naar Zelzaten. En dan neem je daar dus de E34 naar Maldegem en zo naar Brugge. Het is ook druk op de E40 van Brussel naar Gent met een kwartier vertraging van Aalst tot Merelbeke. En ook op de E17 naar Frankrijk. 25 minuten ben je kwijt van Waregem tot Kortrijk Zuid door een ongeval. Kijken we naar Antwerpen, dan zien we vooral problemen op de E17. 25 minuten vanaf Haasdonk. Een half uur vanaf Massenhoven en aansluitend ook op de E34 vanaf Oehgem. Ook een half uur vanaf Mechelen. Zuid tot voorbij Mechelen-Noord komt ook al door een ongeval en dan nog eens een ongeval op de A12 bij Schelle. daar sta je een kwartier in de file nog steeds richting Antwerpen. De ring richting Gent daar vertraag je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel en dan kijken we even naar Brussel daar is net een ongeval gebeurd op de E40 vanuit Gent bij Aalst 20 minuten ben je daar kwijt verder ook nog files van zo'n half uur nog vanuit Leuven van Heverlee tot de Rijers op de e 40. De andere files naar Brussel zijn momenteel nog zo'n 15 tot 20 minuten lang op de gebruikelijke plaatsen, maar dus gelukkig wel zonder incidenten. De binnenring rond Brussel heel druk met 20 minuten vertraging van Itre tot Wouters Brakel en maar liefst 35 minuten van Groot-Bijgaard tot Beersel. De buitering een half uur van Waterloo tot Tervuren. Door een aanrijding is in Beverwaas nog steeds die spoorwegovergang van de Haasdonkbaan afgesloten. We horen nu wel bij de NMBS dat de treinen van Sint-Niklaas naar Antwerpen weer rijden, maar die worden wel omgeleid via Puurs, dus dat geeft wat extra reistijd. Platte batterij, de Touring staan 24 uur op 24 voor je klaar overal in België. Eindejaarsactie bij Dovi. Bestel je keuken in december en krijg vier toestellen gratis ter waarde van 4.300 euro. Altijd open op zondag. Dovi Keuken Wij maken uw keuken in België. Ah, wel? Zeg, je gaat even van job veranderen. Klopt. Je koos voor een opleiding tot verpleegkundige. Oh, terug naar de schoolbanken. Yep, en ik krijg zelfs een loon tijdens mijn opleiding. Amai, de max! Zin om verpleegkundige of zorgkundige te worden? Ontdek jouw carrièreswitch op kiesvoordezorg.b Met de steun van de federale overheid. Arrival from Sweden, the music of ABBA. De grootste ABBA-show ter wereld komt naar de ING Arena in Brussel op 27 december. Het zijn info via mbpresents.be. Samen met Radio 2. Bij Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de feestdagen. Hoezo? Wel, Tine, zo heb je cadeaus die leuk zijn voor even. Ah. En koekjes. En je hebt cadeaus voor het leven. Oh, een robotstofzuiger. Maar dat zit hier voor de kruimels van die koekjes. Geef dit jaar dus geen leuk cadeau voor even, maar eentje voor het leven. Onze specialisten helpen je de perfecte keuze te maken. In onze winkels of op van den Van den Borren voor het leven. Uh. Onze winkels zijn nu zondag open. Ik ben Sofie Lemaire van de wereld van Sophie op Radio 1. En ik hou van de donkere dagen. Het zijn de beste radiodagen. Je ogen krijgen rust en je oren nemen het over. Want hoe minder je ziet, hoe intenser je luistert. Hoe mooier muziek wordt. Hoe warmer een stem. Donkere dagen zijn de beste radiodagen. Ook voor jouw merk. Want VRT bereikt meer dan de helft van alle Vlamingen met radio die raakt. Kijk op VAR.be en ontdek wat radioreclame voor jouw merk kan doen. Zo klinkt het jaar bij ons. Goeiemorgen, morgen. Peter van de Veiren. Radio 2. Goedemorgen. Sueño cuando era pequeño. Sin preocupa. Ik dacht dat um, Sofia van Albara Soler een cover was van een song van Niels de Stadbader. Dingen kunnen soms heel vreemd draaien. Feestelijke dag, want vanmorgen wordt hier de nieuwe single van Meteor. En dat is voor de goede zaak met heel veel kerst. Luister en kijk nu even mee naar de app van Radio 2 of VRT1, want er is een goede reden voor. Margot van de regio. Die zie ik op dit moment staan ergens bij de voedselbank. Margot, waar sta je precies? Ik ben in Eken, nazareth dus in, in, in Oost-Vlaanderen. In een verdeelcentrum, dus hier achter mij, wie meekijkt, je ziet allemaal paletten vol met voedsel. Ik sta hier tussen de koekjes, de koffie, chocomelk, uh, fruitsap. Hier wordt al dat voedsel verzameld en dat gaat dan naar 60 organisaties over heel Vlaanderen die het uitdeelt aan mensen die het nodig hebben. En ik sta bij Paul De Met, die is al acht jaar vrijwilliger uh, hier bij de voedselbanken. Um, vorig jaar deze tijd. Swongen, swong, swingden de energieprijzen de pan uit. Ja, moeilijk woord. Um, het leven is ontzettend duur. Toen werd er heel veel beroep gedaan op de voedselbanken. Hoe is het dit jaar? Dat is eigenlijk nog niet beter. De mensen blijven geconfronteerd met hogere energiekosten, met hogere grondstofprijzen. Voor de bedrijven gaan de lonen naar omhoog. Dus wat zegt elke CEO? We gaan enkel nog produceren wat met zekerheid verkocht is. Dus enerzijds zien we dat de aanvoer wat afneemt. Anders zien we dat er meer en meer gezinnen, zeker eenoudergezinnen, in de problemen komen omdat voor hen de voeding. Uh, kostprijs gestegen is en ook de energiekosten. Ja, en de eindejaarsperiode komt eraan, zeer dure perioden ook. Zeer dure perioden, ja, en ook geen extra aanvoer. Dus wij worden wel geconfronteerd met het feit dat wij per begunstigde minder kilo's kunnen meegeven aan voeding dan dat wij dat vroeger deden. Ja, want ik zie hier wel heel wat paletten rond mij staan, vol met, met, met goederen, maar dat is dan eigenlijk niks in vergelijking met wat zou moeten zijn. Wel, wij streven ernaar dat een gemiddeld persoon een begunstigde dat zij vijf maaltijden per week kunnen hebben op basis van hetgeen dat zij meekrijgen en wij stellen vast dat dat gezakt is naar vier en zelfs beneden de vier. Dus enerzijds de aanvoer die stokt en anderzijds de vraag die naar omhoog gaat. Ja, en dat zou niet zo mogen zijn, hè? Nee, maar goed. Het is wat het is, maar wel even dikke chapeau voor jullie, want jullie doen dat hier allemaal draaien met een team van vrijwilligers. Dat mag ook wel eens in de verf gezet worden. En ook goed dat die voedselbanken eens in de picture komen. En daar is Meteor voor natuurlijk, want die is het van een nieuwe campagne. En normaal gezien ging ik met hem vandaag voedsel bedelen, maar ik zal hem moeten opwachten, want Meteor staat in de file. Meteor is goedemorgen. Goedemorgen, lieve vrienden. Maar hey, jongen, wat zit je daar in de file te doen, Joris? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Ik tel de auto's die rond mij staan. Momenteel zit ik aan 3.329.000. <laughs> Al van Turnhout naar uh, Gent. <laughs> het grote voordeel: ze kunnen zo meteen, meteen jouw nieuwe song uh, horen. Die je speciaal voor uh, heel het voedselbankenverhaal hebt geschreven. Waarom vind je dat zo belangrijk dat je daar het gezicht van bent, Joris? Ik moet heel even nuanceren Peter, ik heb er niet aan meegeschreven. Ik heb de eer gehad om dat te mogen zingen natuurlijk. Samen met uh, Miss Montreal, de Nederlandse zanger. Dus. Uh, het leuke is van die song, een kerstsong. Het is de eerste keer dat ik een kerstsong zing trouwens. Mm -hmm. uh, en dan meteen voor het goede doel. Ja, dat vind ik geweldig toch om te doen. Um, dus die, die inkomsten daarvan, van de, van de streams en dergelijke, die gaan naar de Belgische federatie um, die dan, uh, van voedselbanken die het dan verdeelt onder de, ja, onder de gezinnen. En waarom vind ik dat belangrijk? Ja, ik heb gewerkt in de dat weet ondertussen. Uh -huh. En uh, daar viel heel hard op dat armoede niet opvalt. <laughs> ja. En dat is dus uh, het speciale. Het, het, het, het zit op plaatsen waar je, waar je het niet ziet, waar je het niet verwacht. En het heeft zoveel effect op... Op de gezinnen natuurlijk, zowel mama en papa, als ook de kinderen. En ik ben geconfronteerd in de scholen met, met het gevoel van schaamte. En ik denk dat dat ergste gevoel is dat je kunt hebben als persoon. Dat is schaamte. Uh, en ja, heel veel van die gezinnen die leven in schaamte en, en die kunnen zich niet bijvoorbeeld maandverband of, of deodorant... Uh, veroorloven, wat ook effect heeft, niet alleen op en papa, maar ook op de kinderen. Mm, ja, gruwelijke verhalen altijd. En inderdaad, je ziet het niet. Mensen schamen zich kapot. En zeker als ze naar de voedselbank moeten gaan. Maar gelukkig is het er natuurlijk. En gelukkig is ook die song. En jij zingt in het Engels, Joris. Dat is nieuw. Ja, jongen. Ja, ik zie dat Lisa heel veel succes heeft. Mijn zus Lies in het Engels. Ik denk van dat moet ik ook proberen. <lacht> nee, uh... <lacht> Nee, uh, ja, het is in het Engels. Dan kunnen we nog meer mensen bereiken in de hoop dat het daar misschien, wie weet waar, belandt het ooit. Uh, dus, want hoe meer streams, hoe meer uh, geld we kunnen inzamelen, uh, maar ik vond het een leuke uitdaging ik, heb, uh, ook, ik zeg nog eens, Miss Montreal in Nederland Die zingt ook vooral in het Nederlands Dus we hebben onszelf eens uitgedaagd En uh, ik hoop dat het uh, een beetje oké okay is <laughs> we, gaan het, uh, we gaan het zo meteen vragen Zien aan de luisteraar Geniet even mee, het is een absolute primeur De nieuwe song van Meteor en Miss Montreal Voor de voedselbanken Sing along for Christmas Dankjewel Joris, goeie moed daar in de file Maar één voordeel, je kan naar je eigen liedje luisteren Hoe goed is dat? Ja, joepie. Jongens, dank je wel Dank je wel. Leuk, leuk, leuk. Doei, merci. En nu al een prettige kerst. Oh, it's coming on Christmas. Snow has painted the park. And the light. Some folks are still in the dark So sing along for those who long for Christmas Als ze zegt sterk nummer, het lijkt wel of een heel kerstkoor meezingt. En wel. Sing along for Christmas. Het is van Meteoren Miss Montreal. Voor de goede zaak, voor de voedselbanken. Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Maar helaas, helaas, helaas. Gelukkig ook goede dingen. Ze doen het voor de 25ste keer dit jaar en jij kan er naartoe. Klein raadseltje, dat is de winter Efteling in Nederland. En als je meeschrijft aan ons morgen, morgen sprookje, kan jij mee? Drie dagen en twee nachten. En we mogen jou nog een beetje lekkerder maken om mee te schrijven. Want als je nu kijkt in de app van Radio 2 of gewoon meeluistert, dan zie je daar Steven van Gils van de Efteling. Steven, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik zie er ook de pieken van de entree achter jou. Heel mooi, maar zit gewoon lekker binnen, neem ik aan. Klopt, Jack. Ik zit inderdaad op kantoor, maar wel een mooie print van de André achter me. Heerlijk. Over exact twee weken staan we bij jullie aan de Winterefteling. Ja, wat voor een weer krijgen we dan? Weet je dat al? Ja, ik hoop een prachtige wintersweer. Een beetje een zwart uurtje, maar wel natuurlijk het liefst een beetje sneeuw. Dat daar hopen we ook op. Vooral die 25ste Winterefteling. Ja, wat, wat moeten we zeker meepikken als we er zijn? Ja, ik zou zeker even naar de warme winterweide gaan. Dat is in het hart uh, van de winter Efteling. Uh, en daar is een prachtige grote schaatsbaan. Uh, allerlei vreugde, of een vreugdevuur en uh, verschillend entertainment. Bijvoorbeeld Pinocchio en VDV die het uh, laten sneeuwen op, het, uh, op de warme winterweide. Ik heb dat nu gezien, zo, die Pinocchio. Dat is een heel bijzonder ding. Dat is ook met twee mensen. Je moet erbij zijn. Ik zag ook dat je ook uh, schrobbelair kunt krijgen. Wat is schrobbelair? Ja, schrobbelair is een, uh, een likeurtje uit Tilburg, uit een uh, stad hier in de buurt. En uh, ja, Dat is een heel lekker drankje en zeker lekker bij een uh, kop koffie. Maak me gek helemaal. Oké, okay, de sprookjes, dat is ook heel belangrijk, want we zijn er eentje aan het schrijven. En op dit moment zitten we dus aan een bos met twee kinderen met een ransel waar geluid uitkwam. En iemand heeft dat even aangevuld. Luister even mee wat Bakker Seppe wist te vertellen. De jongen stond te trillen op zijn benen. Hij haalde diep adem. Net wanneer hij de moed gevonden had om te beginnen spreken, hoorden ze een rommelend geluid. Het kwam uit de ransel van het meisje. Wat zou dat rommelend geluid kunnen zijn, denk je, Steven van Gils? Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. In het gebeurt van alles, dus uh, ja, dat uh, laten we het mysterieus houden. <laughs> Schrijf vooral mee, lieve luisteraar, en ga mee naar de winterhefteling. Het kan nog heel de dag in de app van Radio 2. Vul aan met één zin. Steven, tot over twee weken. Ja, tot dan. Hallo, hallo. Radio 2. Morgen. Dank u wel. Tuurlijk wel. Ga naar onze Instagram van GoeiemorgenMorgen. Ga je alles nog eens goed zien en meeschrijven aan het sprookje. En misschien ga je mee? When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk. I know I'm gonna be, I'm gonna be The man who gets drunk next to you And if I heave her Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's heavering to you But I won't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 Zing maar mee hoor. Nog meer om mee te zingen? Benjamin Scholarts staat klaar. Bombarderen met jouw prachtige kerstsongs bijvoorbeeld. In Kickstart kan in de app van Radio 2. Elke dag telt voor 2. We zijn trots op de artiesten van bij ons. Je hoort ze de hele dag lang op Radio 2 BNBD. Check de Radio 2-app en DHB. Elke dag telt voor 2. Radio 2 Kerstmagie, een betoverend familiespektakel in oogverblindende kastelen. Ga op zoek naar het ware kerstgevoel tijdens deze magische ontdekkingstocht voor jong en oud. Beleef het unieke spektakel Kerstmagie van 8 tot 26 december in de kastelen van Sint-Truiden, Hingenen, Aartselaar, Vlamertingen, Laarden en Westerlo. Tickets en info op kerstmagie.be. Samen met Radio 2. Jo, hey. het is toch altijd hetzelfde, hè? What? Ja, dan vind een ideaal kerstcadeau, dan is dan. Natuurlijk... Natuurlijk weer duurste. Niet bij O'Green. Ah? Hier kiest je een ideaal kerstcadeau uit. Okay. En daar krijg je dan 20% korting op. Oh, ideaal? Ja? Ah. Tot beet. Kies je favoriete kerstcadeau en je krijgt er 20% korting op. Deze week bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, sint kathelijnen en Ole. Oh, Voorwaarden in de winkel en op o'green.be. Op 26 december open Jumping Mechelen haar vijfdaags internationaal paardenevent met de grote Kids Day Show. Een spetterend spektakel met adembenemende straffe shows en een optreden van de Ketner Band. S'avonds gaat het Jumping Mechelenfeest gewoon verder met onder andere optredens van Swoop, Toe Fabiola, De Romeos en Willy Sommers. Tickets en het volledige programma via jumpingkoppeltekenmechelen.com samen met Radio 2. Ik ben Peter van Laat, ik ga op reis en ik neem mee mijn gitaar. Ik ben Barbara Dix en ik neem mee mijn gitaar en een microfoon. Ik ben Bart Herman en ik neem mee mijn gitaar, mijn microfoon en mijn cowboyboots. Ik ben Herbert Verhagen en ik neem mee mijn gitaar, microfoon, cowboyboots en Giet de Ja, klopt. Radio 2 BNB gaat op cruise. Ontdek Griekenland of Noorwegen met jouw favoriete artiesten van bij ons. Vaar jij ook mee? Alle info projectreizen.be en radio2.be het is volledig waar wat Peter dan net zei. Je mag mij dus bombarderen met kerstplaten, maar andere dingen mogen ook natuurlijk. Stuur maar door in de app van Radio 2. Elke dag